In een pieterklein huisje aan de rand van de stad woont de kleine Sjaki samen met zijn familie, met meneer en mevrouw Stevens, zijn ouders, met de vader en de moeder van meneer Stevens, opa Jacob en oma Jacoba, en met de vader en de moeder van mevrouw Stevens, grootvader Willem en grootmoeder Wilhelmina. Natuurlijk was dat huisje lang niet groot genoeg voor zoveel mensen, en ze hadden dan ook een heel moeilijk leven. Er waren maar twee kamers in het hele huisje, en er stond maar één bed in. Dat bed hadden ze aan de vier grootouders gegeven, omdat die zo oud en zo moe waren. Ze waren zelfs zo moe, dat ze er nooit uitkwamen. Opa Jacoba en opoe Jacoba lagen aan de ene kant, en grootvader Willem en grootmoeder Wilhelmina aan de andere kant. Meneer en mevrouw Stevens met de kleine Shaki sliepen in de andere kamer zomaar, op matrassen, op de grond. Zomaar ging dat nog wel, maar sinters liest er een ijskoude wind de hele nacht door over de vloer en dan was het verschrikkelijk. Er was geen denken aan om een beter huis te kopen of een bed, daar waren ze veel te arm voor. Meneer Stevens was de enige van de familie met een baan. Hij werkte in een tandpastafabriek, waar hij de hele dag aan een lopende band stond en de dopjes op de tubes tandpasta schroefde nadat die tubes gevuld waren maar een tandpasta dopjes wordt nooit erg goed betaald. En de arme meneer Stevens, al werkte hij nog zo hard en schroefde hij de dopjes als een dolle op de tubus, kon toch nooit genoeg verdienen om maar de helft van de dingen te kopen die zo'n grote familie nodig had. Er was zelfs niet eens voldoende geld om genoeg eten te kopen. De enige maaltijden die ze konden betalen waren brood met margine voor het ontbijt, gekookte aardappelen met kool voor twaalf uur en koolsoep voor het avondeten. Zondags was het een beetje beter. Ja, ze verlangden altijd naar de zondagen, want dan kregen ze wel precies hetzelfde eten, maar ze mochten allemaal nog een tweede portie hebben. De Stevensen verhongerden dus niet. Maar de hele familie, de twee grootvaders, de twee oude grootmoeders, Shaki's vader en moeder en vooral Shaki zelf, liepen de hele dag rond met een akelig hol gevoel in de maag. Sjaki had er het meeste last van. En ofschoon zijn vader en moeder vaak hun eigen eten aan hem gaven, toch was het allemaal lang niet genoeg voor een jongen in de groei. Hij verlangde verschrikkelijk naar iets stevigers en lekkerders dan kool en koolsoep. En waar hij het aller, allermeeste naar verlangde was chocola. Als hij morgens naar school ging, zag Sjaki in de etalages grote stapels chocoladerepen liggen. Dan stond hij stil, drukte zijn neus tegen het glas en staarde met het water in zijn mond. Heel vaak zag hij andere kinderen romige melkrepen uit hun zakken halen en er lekker op knabbelen. Ja, dat was natuurlijk een marteling. Maar eens per jaar, op zijn verjaardag, proefde Shaki Stevens een beetje chocola. De hele familie spaarde geld voor die speciale gelegenheid en als de grote dag kwam... Dan kreeg Shaki altijd een klein chocoladereepje om helemaal alleen op te eten. En iedere keer dat hij die reep kreeg, op zijn verrukkelijke verjaardagsochtend, dan stopte hij die voorzichtig in een spanendoosje dat hij bezat, en bewaarde hem alsof het een staaf goud was. De eerste dagen keek hij er alleen maar naar, maar hij raakte hem niet aan, en als hij het op het laatst niet langer kon houden, dan maakte hij het papier eromheen, in een hoekje een heel klein beetje los, zodat hij een klein stukje chocola zag. En dan nam hij een piepklein hapje, net genoeg om die heerlijke smaak door zijn hele mond heen te proeven. De volgende dag knabbelde hij weer zo'n piepklein hapje, enzovoort, enzovoort. Op die manier deed Shaki langer dan een maand met zijn verjaardagsreepje. Maar ik heb je nog niet eens het ergste verteld over Shaki, die meer van chocola hield dan van iets anders. En het ergste was veel erger dan repen te zien in etalages, of kinderen vlak voor zijn neus repen te zien eten. Het was zelfs het meest stergende dat je je maar voor kon stellen. Het was dit. In de stad, vlak bij Shaki's huis, stond een enorme chocoladefabriek. Stel je dat eens voor. En het was niet maar gewoon een grote chocoladefabriek, nee, het was de reusachtigste en beroemdste chocoladefabriek van de hele wereld. Het was Wonka's fabriek, het eigendom van een man, Willy Wonka, die de grootste uitvinder en fabrikant van lekkers was, die ooit bestaan had. En wat was het een ongelooflijk belangrijke fabriek. Er stond een hoge muur omheen en grote ijzeren hekken sloten de weg af. Er braakten grote rookwolken uit de schoorstenen en binnen in de fabriek hoorde je vreemde sissende geluiden. En buiten, honderden meters in het rond, hing een sterke, machtige chocoladegeur. En twee keer per dag, naar school en terug, moest Chaki vlak langs de hekken van de fabriek lopen. En iedere keer dat hij er voorbij ging, liep hij heel, heel langzaam, hield zijn neus hoog in de lucht en ademde heel diep in, om die zalige chocoladegeur maar goed te ruiken. Oh, wat hield hij van die geur! En o, oh, hoe dolgraag zou hij eens binnen in die fabriek gaan, om te zien hoe die er van binnen uitzag. S'avonds... Als hij zijn avondmaal van waterige koolsoep op had, ging Sjaki altijd naar de kamer van zijn vier grootouders om naar hun verhalen te luisteren en ze daarna goede nacht te zeggen. Al de grootouders waren boven de negentig. Ze waren zo verschrompeld als pruimedante en zo mager als geraamte. En de hele lieve lange dag, tot Shaki binnenkwam, lagen ze stilletjes in bed. Twee aan twee, aan ieder eind, met slaapmutsen op om hun hoofden warm te houden. En dommelde zo'n beetje, omdat ze toch niets te doen hadden. Maar zodra de deur open ging en ze Shaki's stem hoorde... Goedenavond opa Jacob en opo Jacoba en grootvader Willem en grootmoeder Willemina. Zodra ze Shaki's stem hoorde, dan gingen ze alle vier ineens rechtop zitten. Hun oude gerimpelde gezichten begonnen te stralen. En ze begonnen te praten, want ze waren dol op het jongetje. Het was het enige plezierige in hun leven. En ze lagen de hele dag op zijn avondbezoekje te wachten. Dikwijls kwamen Shaki's vader en moeder er ook bij, en dan stonden ze bij de deur te luisteren naar de verhalen die de oude mensen vertelden, en daardoor vergaten ze, in dat gelukkige ogenblikje, dat misschien maar een half uurtje duurde, hoe hongerig en hoe arm ze wel waren. Op een avond ging Shaki naar zijn grootouders en zei... Is het echt waar dat Wonka's chocoladefabriek de grootste van de wereld is? Waar? Natuurlijk is het waar! Grote hemel, wist je dat niet eens? Hij is zo wat vijftig keer zo groot als alle andere fabrieken. En is Willy Wonka echt de knapste chocolademaker van de wereld? Mijn beste jongen, meneer Willy Wonka is de ongelooflijkste, geweldigste, meest verbazingwekkende chocoladefabrikant, die ooit geleefd heeft. Ik dacht dat iedereen dat wel wist. Ik wist dat hij beroemd was, opa Jacob, en ook dat hij erg knap was. Knap? Hij is veel meer dan dat. Hij is een tovenaar met chocola. Hij maakt alles en alles wat hij maar wil. Is het niet zo, beste mensen? Absoluut, Absoluut waarstellig. Zo waar als, als maar iets zijn kan. Bedoel je dat ik je nog nooit het verhaal van meneer Willy Wonka en zijn fabriek heb verteld? Nooit. Grote hemel nog aan toe, dat ik dat vergeten kon. Wilt u het me nu vertellen, opa Jacob, alstublieft? Nou, dat wil ik zeker doen. Ga maar naast me op bed zitten, beste jongen, en luister goed. Opa Jacob was de oudste van alle grootouders. Hij was 96,5 en een half jaar oud, en dat is wel zo ongeveer het oudste dat een mens worden kan, hoor. Net als alle oeroude mensen was hij zwak en uitgeput, en hij sprak gedurende de dag maar heel weinig. Maar s'avonds als Shaki, zijn geliefde kleinzoon, de kamer inkwam, dan scheen hij op een wonderlijke manier weer helemaal jong te worden. Alle moeheid viel van hem af. En hij werd even onstuimig en opgewonden als een jongen. Oh, dat is wel een man, die meneer Willy Wonka. Wist je bijvoorbeeld dat hij meer dan tweehonderd nieuwe soorten repen uitgevonden heeft? Elk met een verschillende smaak. En de een nog zachter en romiger en smakelijker dan de andere. Zo is het. En hij stuurt ze naar alle uithoeken van de aarde. Is het niet zo, opa Jacob? En of, lieve, en of. En dan alle koningen en presidenten van de hele wereld. Maar denk niet dat hij alleen maar chocoladerepen maakt. Oh, jee, nee. Hij heeft fantastische uitvindingen gedaan, die meneer Willy Wonka. Weet je dat hij een middeltje heeft uitgevonden om chocoladeijs uren en uren koud te houden zonder ijskast? Je kan het gewoon in de zon laten liggen op een warme dag. desnoods snoot zijn hele ochtend en nog smelt het niet. Maar dat is onmogelijk. Maar natuurlijk is het onmogelijk. Het is gewoon belachelijk. Maar meneer Willy Wonka doet het. Dat is waar. Meneer Willy Wonka heeft het gedaan. Daar komt nog bij dat meneer Willy Wonka massepijn kan maken die naar viooltjes smaakt. En zachte karamels die iedere tien seconden van kleur veranderen als je erop zuigt. En kleine, vederlichte snoepjes, die heerlijk op je tong smelten, zodra je ze in je mond steekt. Oh, hij, hij kan kauwgom maken, die nooit zijn smaak verliest. En bumblegum die je geweldig groot op kan blazen, tot je er een speld in steekt en het opeet. En volgens een zeer geheim recept, maakt hij prachtige blauwe gespikkelde eitjes, die in je mond kleiner en kleiner worden tot er eindelijk niets anders overblijft dan een klein suikervogeltje vogeltje dat op de punt van je tong zit. Het water loopt me in de mond, als ik eraan denk. Bij mij ook, maar ga toch alstublieft verder. Opa Jacob boog zich naar Shaki toe en dempte zijn stem tot een zacht, geheimzinnig gefluister. Niemand, niemand komt er ooit uit. Waaruit. en niemand gaat er ooit naar binnen. Waar binnen? Ja, in Wonkas fabriek natuurlijk. Maar opa, wat bedoelt u? Ik bedoel fabrieksarbeiders, Shaki. Arbeiders? Bij alle fabrieken zie je s morgens en s avonds lange rijen arbeiders de poorten in en weer uitstromen, behalve bij Wonka. Heb jij dan ooit één mens erin zien gaan of eruit zien komen? Shaki keek langzaam langs de vier oude gezichten en ze keken alle vier naar hem. Het waren vriendelijke, hartelijke gezichten, maar ze keken ook volkomen ernstig. Er was geen spoor van grapjes maken of voor de gek houden te zien. Heb je dit ooit gezien? Ik, ik, ik weet het heus niet, opa. Altijd als ik langs de fabriek liep, schenen de hekken gesloten te zijn. Precies. Maar er moeten toch mensen werken? Geen mensen, Shaki. Geen gewone mensen, tenminste. Maar, maar wie dan wel? Ja, ah, zie je wel, daar zit je. Dat is weer een voorbeeld van de slimheid van Willy Wonka. Intussen was mevrouw Stevens in de deuropening verschenen. Shaki, lieverd, je moet heus naar bed. Het is voor vandaag genoeg geweest. Maar moeder, ik, ik moet toch horen... Morgen, lieve jongen. Ze heeft gelijk. Ik vertel morgenavond wel weer verder. De volgende avond ging opa Jacob verder met zijn verhaal. Kijk, Jackie, niet zo lang geleden werkte er tienduizenden mensen in de fabriek van meneer Willy Wonka. Maar op een dag, helemaal onverwacht, stuurde meneer Wonka ze allemaal naar huis. Allemaal! En ze kwamen nooit meer terug. Maar waarom? Nou, om de spionnen. Spionnen? Ja zie je, alle andere chocoladefabrikanten waren jaloers geworden op de verrukkelijke dingen die meneer Wonka maakte. En ze begonnen spionnen naar de fabriek te sturen om de geheime recepten te stelen. Die spionnen gingen werken in de Wonka-fabriek en ze deden net alsof ze gewone arbeiders waren. Maar intussen merkten ze precies, terwijl ze daar werkten, hoe de dingen gemaakt werden. En gingen ze dan terug naar hun eigen fabriek om alles te verraden? Dat moet wel, want spoedig daarna begon Piepelmans fabriek ook ijs te maken, dat nooit meer smolt, zelfs niet in de heetste zon. En de fabriek van meneer Steekneus begon kauwgom te maken, die nooit zijn smaak verloor, hoe lang je er ook op koude. En toen begon meneer Waardeloos in zijn fabriek Bumplegum te maken, die je enorm groot op kon blazen totdat je er een speld in stak en het op had, enzovoort, enzovoort. En meneer Wonka rukte aan zijn baard en schreeuwde. — Dat is ontzettend, ik ben geruineerd, overal zitten spionnen, ik zal mijn fabriek moeten sluiten. Maar dat deed hij niet. En of hij dat deed? Hij zei tegen al zijn arbeiders dat het hem speet, maar dat ze maar naar huis moesten gaan. Daarna deed hij de grote hekken van de poort dicht en sloot ze af met een ketting, en plotseling lag de geweldige fabriek van Wonka doodstil en verlaten. De schorstenen rookten niet meer, de machine zoemde niet langer, en van dat ogenblik af werd er geen stukje chocola of snoep meer gemaakt. Geen mens ging erin of eruit, en zelfs meneer Wonka zelf verdween volkomen. Maanden en maanden gingen voorbij, maar de fabriek bleef gesloten, en iedereen zei, arme meneer Wonka, het is zo'n aardige man, en hij maakt zulke ongelooflijke dingen, maar dat is nu uit, het is voorbij. Maar op een dag gebeurde er iets heel vreemds. Heel vroeg in de morgen zag men dunne rookwolkjes uit de hoge schorstenen van de fabriek komen. De mensen in de stad bleven stilstaan en kijken. Wat is dat nou? riepen ze. Iemand heeft de vuren aangestoken. Meneer Wonka zal wel weer begonnen zijn. Ze rolden naar de poort en dachten natuurlijk dat hij wijd open zou staan met meneer Wonka ernaast, om de arbeiders te verwelkomen. Maar nee, de grote ijzeren hekken waren nog altijd gesloten en de kettingen zaten er net als altijd voor. En meneer Wonka was nergens te zien. Maar de fabriek werkt, riepen de mensen. Luister maar, je kan de machines horen. Ze dreunen weer. En je kan de geur van gesmolten chocola duidelijk ruiken. Opa Jacob leunde voorover en legde zijn vinger, zo lang en dun als een stokje, op de knie van Sjaki. En hij zei zachtjes. Maar het allergeheimzinnigste van alles, Sjaki waren de schaduwen voor de ramen van de fabriek. De mensen op straat konden duidelijk heel kleine, donkere schaduwen achter de matglazen ramen zien bewegen. Van wie waren die schaduwen? Dat is nou precies wat iedereen wilde weten. De fabriek zit vol arbeiders, riepen de mensen, en er is toch niemand naar binnen gegaan. De poorten zijn gesloten, het is gewoon krankzinnig, niemand komt er ook uit. Maar er was geen twijfel mogelijk dat de fabriek echt werkte. En zeventien is hij blijven werken, tien jaar achter elkaar. En wat nog meer zegt, de chocola- en de suikerwerken die eruit komen, zijn nog veel lekkerder en fantastischer geworden. En je begrijpt, als meneer Wonka nu iets uitvindt, kunnen nog meneer Piepelman, nog meneer Steekneus of meneer Waardeloos, nog wie dan ook, het ooit namaken. Geen enkele spion kan in de fabriek komen, om te zien hoe alles gemaakt wordt. Maar opa, wie, wie doet dan al het werk in de fabriek van meneer Wonka? Dat weet niemand, Sjaki. Maar dat kan niet. Heeft iemand het wel eens aan meneer Wonka gevraagd? Niemand ziet hem ooit. Hij komt nooit meer naar buiten. Het enige dat eruit komt zijn de repen, de bonbons en al het andere lekkers. Dat komt uit een speciale valdeur in de muur. Netjes verpakt en met adressen erop, en dat wordt iedere dag door de vrachtauto's van de posterijen gehaald. Maar opa, wat voor soort mensen werken er dan? Dat, mijn beste jongen, is een van de grootste geheimen van de chocolademakende wereld. We weten maar één ding zeker. Ze zijn heel klein. De vage schaduwen die je soms achter de ramen ziet, vooral s avonds laat als het licht op is, zijn van heel kleine mensjes. Die niet hoger komen dan mijn knie, die bestaan niet. Op dat ogenblik kwam meneer Stevens, de vader van Jackie, de kamer in. Hij was juist thuisgekomen van de tandpastafabriek, waar hij werkte, en hij zwaaide opgewonden met het avondblad. Hebben jullie het nieuwtje al gehoord? Hij hield de krant zo, dat ze de grote koppen konden lezen, en daar stond, Wonka's fabriek eindelijk te bezichtigen voor enkele gelukkigen. B bedoel je dat mensen werkelijk de fabriek in mogen? Lees ons toch voor wat er staat, vlug! Goed, hoor maar. Laatste avondnieuws. Meneer Willy Wonka, de geniale chocolademaker die de laatste tien jaar door niemand gezien is, zond ons heden het volgende bericht. Ik, Willy Wonka, heb besloten om vijf kinderen, let wel, precies vijf en niet meer, dit jaar mijn fabriek te laten bezichtigen. De vijf gelukkigen zullen persoonlijk door mij worden rondgeleid en zullen alle geheime en toverkunsten van mijn fabriek mogen zien. Daarna, aan het einde van de rondleiding, zullen ze als een speciaal geschenk genoeg chocolade en verder lekkers krijgen voor hun hele verdere leven. Kijk dus uit naar de gouden toegangskaarten. Vijf gouden toegangskaarten zijn gedrukt op gouden wikkels. En deze gouden wikkels zijn verstopt onder de gewone verpakking van vijf gewone chocoladerepen. Deze vijf repen kunnen overal zijn. In iedere winkel, in wat voor dorp of stad van de wereld dan ook. Als er maar wonkaas suikerwerken verkocht worden. En de vijf gelukkige vinders van de vijf gouden wikkels met de gouden toegangskaart erop gedrukt, zijn de enigen die mijn fabriek mogen bezichtigen om te zien hoe het er nu van binnen uitziet. Ik wens u allen veel succes en een goede jacht. Was getekend, Willy Wonka. Op Jacoba was de eerste die reageerde. De man is stapel. En geniet. <lacht> Hij is een tovenaar. Dan denk je eens in wat er nu gaat gebeuren. De hele wereld gaat naar die gouden wikkels zoeken. Iedereen gaat Wonkas repen kopen in de hoop er eentje te vinden. Hij zal meer verkopen dan ooit tevoren. O, oh, wat geweldig moet het zijn om er een te vinden! En ook grootvader Willem en grootmoeder Wilhelmina mengden zich in het gesprek. Stel je voor, genoeg chocola en lekkernijen voor je hele verdere leven en gratis... Voor niks! Die zouden ze dan met een vrachtauto moeten bezorgen. Maar opo Jacoba zag er niets in. Ik word al ziek bij het idee. Maar onzin! Zou het niet geweldig zijn, Jackie, om een reepje open te maken en de gouden wikkel te zien glinsteren van binnen? Dat zou het zeker zijn, opa. Maar ik heb Pr geen enkele kans. Ik krijg maar één reep per jaar. Je kunt nooit weten, lieveling... De volgende week ben je jarig en je hebt evenveel kans als ieder ander. Ik vrees dat dat niet helemaal waar is. De kinderen die de gouden toegangskaarten zullen vinden, zijn de kinderen die iedere dag chocoladerepen kunnen eten. En onze Sjaki met zijn ene reep per jaar heeft nauwelijks kans. De volgende dag al werd de eerste gouden toegangskaart gevonden. De vinder was een jongen die Caspar Slok heette en het avondblad van meneer Stevens bracht een grote foto van hem op de voorpagina. De foto toonde een negenjarige jongen die zo verschrikkelijk dik was dat hij eruit zag alsof hij opgeblazen was door een krachtige pomp. Grote kwabbige vetlagen puilden uit ieder deel van zijn lichaam en zijn gezicht leek wel een monsterlijke deegbal waaruit twee hebberige ogen de wereld inkeken. De stad waar Caspar Slok in woonde, zei de krant, was helemaal dol van opwinding over zijn held. Vlaggen wapperden uit elk raam, de kinderen hadden een dag vrij van school gekregen en er werd een optocht georganiseerd voor de beroemde stadgenoot. Kaspar's moeder sprak de journalisten toe. Ik wist dat Kaspar de gouden wikkel zou vinden. Hij eet zo enorm veel reep iedere dag dat het haast onmogelijk voor hem was om er geen te vinden. Eten is een grootste liefhebberij, weet u. Het is het. ...enige dat hem interesseert. In ieder geval is het heel wat beter dan straatschenderij... ...katapult of vechten, zeg ik altijd maar. <laughs> en niet waar, hij zou heus niet zoveel eten als hij doet... ...als hij er geen behoefte aan had. En chocolade trouwens beurdevol vitamine. Wat spannend voor hem om die prachtige fabriek van meneer Wonka te gaan bekijken. Oh, we zijn geweldig trots op hem. Op hoe Jacoba en grootmoeder Wilhelmina wisten wel wat ze van Kasper en zijn moeder moesten vinden. Wat een enge vrouw en wat een afschuwelijke jongen. Nu zijn er nog maar vier gouden toegangskaarten over. Ik ben benieuwd wie die krijgt. En nu werd het hele land, ja, zelfs de hele wereld aangegrepen door een wilde repenkooprage, waarbij iedereen koortsachtig naar de gouden wikkel zocht. Volwassen vrouwen gingen snoepwinkels binnen en kochten tien wonka-repen tegelijk, rukten de verpakking er te plaatsen af en gluurden gretig naar een glimpje goudpapier. Kinderen namen hamers, sloegen hun spaarvarkens aan diggelen en renden naar de winkels met handen vol geld. In een stad pleegde een berucht misdadiger een bankoverval van twintigduizend gulden en kocht diezelfde middag voor het hele bedrag chocoladerepen. Toen de politie bij hem binnendrong om hem gevangen te nemen zat hij op de grond tussen bergen repen en scheurde de wikkels eraf met een vlijmscherpe punt van een dork. Ver weg in Rusland was een vrouw die Charlotte Russen heette en die beweerde dat de tweede gouden toegangskaart dat ze die gevonden had. Maar het bleek een handige namaak te zijn. Plotseling, één dag voor Shaki's verjaardag, kondigde de kranten aan dat de tweede gouden toegangskaart gevonden was. De gelukkige was deze keer een meisje dat Viruka Peper heette en met haar rijke ouders in een verre stad woonde. Weer stond er een foto van de gelukkige vinster in de krant. Ze zat tussen haar stralende ouders thuis in de zitkamer... en zwaaide de gouden wikkel boven haar hoofd... terwijl ze van oor tot oor grijnsde. Veruca's vader, meneer Peper... had gretig uitgelegd aan de journalisten hoe het allemaal gegaan was. Kijk jongens, zodra mijn kleine meisje zei... dat ze eenvoudig zo'n gouden toegangskaart moest en zou hebben... Ben ik gewoon naar de stad gegaan en heb er alle wonkenrepen gekocht waar ik de hand op kon leggen. Duizenden repen moest ik er gekocht hebben. B -b -b Honderdduizenden. Ik liet ze per vrachtauto naar mijn fabriek rijden, want ik zit zelf in de business, weet je wel. En dan nou heb ik zo'n honderd vrouwen voor mijn werk op de zaak om alle pinda's te pellen en te roosteren en zo. Dat doen ze de hele dag, hè? die vrouwen pinda's pellen en zo. Dus ik zeg tegen ze, meisje zeg ik tegen ze... Van nu af geen meer pellen, maar de wikkels van al deze gekke chocoladerepen afhalen. Nou, en dat deden ze. Elke arbeider en arbeidster van de fabriek heb ik aan het werk gezet om van s'morgens vroeg tot s avonds op volle kracht wikkels van de repen te rukken. Maar drie dagen gingen voorbij en nog niks. Oeh, dat was mooi. Mijn arme verruka werd hoe langer hoe zenuwachtiger. Telkens als ik thuis kwam, begon ze tegen me te gillen. Waar is mijn ik wil mijn gouden toegangskaart. En ze lag urenlang op de grond te trappelen en te kreizen, zodat we allemaal erg ongerust werden. Nou, wel heren, het was voor mij zo afschuwelijk om mijn kleine meisjes zo verdrietig te zien, dat ik zwoer dat ik net zo lang zou zoeken tot ik vond wat ze wilde. En toen opeens, tegen de avond van de vierde dag, schreeuwde een van mijn arbeidsters: ik heb hem, ik heb de gouden toegangskaart. En ik zei, geef gauw hier, en dat deed ze. En ik rende in naar huis en ik gaf op mijn lieveling voor en nu lacht ze de hele dag en we hebben weer een heel gelukkig gezinnetje. Opo Jacoba en grootmoeder Wilhelmina hadden hun oordeel klaar. Dat is nog erger dan die dikke jongen. Ja, ze moest een flink pak slaag hebben. Ik vind eigenlijk dat de vader van het meisje het niet helemaal eerlijk heeft gedaan. Vindt u wel, opa? Hij verwendt haar en er kan niets goed komen van een kind zo te verwennen, Sjaki. Let op mijn woorden. Kom, liever nu slapen. Morgen ben je jarig, vergeet dat niet, dus je zal wel vroeg op willen zijn om je cadeau open te maken. Een wonkareep! Ik krijg toch een wonkareep? Ja, mijn schat, natuurlijk. Oh, zou het niet fantastisch zijn als ik de derde gouden toegangskaart erin vond? Breng hem hier als je hem krijgt, dan zijn we er allemaal bij als je het papiertje eraf haalt. Liever, langs al Lang langs liever, leven. En, wel en, wel en wel gefeliciteerd en jongen. Shaki's grootouders feliciteerden Shaki hartelijk toen hij de volgende ochtend hun kamer binnenkwam. Shaki lachte een beetje zenuwachtig en ging op de rand van het bed zitten. Hij hield zijn cadeau, zijn enige cadeau, voorzichtig in de hand. Wonka's roomchocola met marsepeinvulling stond op de wikkel gedrukt. De vier oude mensen, twee aan iedere kant van het bed, leunden tegen hun kussens en staarden gespannen naar de reep in zijn handen. Meneer en mevrouw Stevens kwamen ook binnen en keken toe bij het voeteneind van het bed. Het was doodstil geworden in de kamer. Iedereen wachtte tot Shaki zijn geschenk open zou maken. Shaki keek naar de reep en streek er met zijn vingers voorzichtig langs, heel dierbaar en teder. Het glimmende papier van de wikkel maakte kleine krakende geluidjes in de kamer. Je moet niet al te teleurgesteld zijn, lieverd, als je niet vindt wat je zoekt onder die wikkel. Je kan echt niet verwachten dat je zo zou boffen. Ze heeft gelijk, Shaki zei niets. Hij hield meer van geluk dan van gelijk. Je moet maar denken dat er in de hele wijde wereld nog maar drie toegangskaarten over zijn. En waar je vooral aan moet denken is dat je, wat er ook gebeurt... Altijd nog de chocola over hebt. Ja, en dan nog wel roomchocola met marsepeinvulling. Dat is de allerlekkerste. Je zal er versmullen. Ja, dat weet ik. Kom, en nu denken we niet meer aan gouden wikkels. We gaan gewoon genieten van de chocola. Ze wisten allemaal dat het belachelijk was om te verwachten dat in dat ene ongelukkige reepje de geweldige kant zou zitten. En ze probeerden zo zacht als ze maar konden, Shaki op de teleurstelling voor te bereiden. Maar er was één ding dat ze ook wisten, hoe klein de kans ook was, hij was er. Deze ene reep had evenveel kans om de gouden wikkel te hebben als alle andere repen. En daarom waren alle grootouders en ouders in de kamer eigenlijk even gespannen en even opgewonden als Shaki, al deden ze net alsof ze heel kalm waren. Kom, maak hem maar open, hè? anders kom je nog te laat op school. Uh, je kan het maar beter achter de rug hebben. Doe maar open, lieve jongen, alsjeblieft. Maak hem open, ik word er helemaal trillerig van. Heel langzaam scheurde Shaki's vingers een heel klein hoekje van de wikkel af. De oude mensen in het bed leunde voorover en strekte hun magere halzen. Dan opeens, alsof hij de spanning niet langer verdragen kon... Scheurde Shaki de hele wikkel doormidden en op zijn schoot viel een lichtbruine, roomkleurige chocoladereep. Geen spoor van een gouden wikkel. Mm, Ziezo, dat was dat, precies wat we allemaal verwachten. Hier, moeder, neem een stukje. We zullen hem delen. Ik wil dat iedereen ervan proeft. Ik denk er niet over. Wel, nee, we, we denken, er denken er niet aan. aan. Die is het is helemaal voor jou. Doe, alstublieft! Shaki draaide zich om en hield de reep voor aan opa Jacob. Maar nog hij, nog een van de anderen, wilde één hap nemen. Mevrouw Stevens sloeg haar arm om Shaki's magere schoudertjes heen en zei, Het is tijd voor school, lieverd. Vlug, of je komt te laat. Die avond stond in de krant van meneer Stevens, dat niet alleen de derde gouden toegangskaart, maar ook de vierde gevonden was. Twee gouden toegangskaarten heden gevonden, riepen de krantenkoppen. Nu nog maar één over. De hele familie was bijeen in de slaapkamer en opa Jacob nam het woord. Mooi, laat eens horen wie ze gevonden heeft. Meneer Stevens hield de krant dicht bij zijn ogen, want zijn ogen waren slecht en hij kon geen bril betalen. De derde gouden wikkel werd gevonden door juffrouw Violet Boderest. De hele familie was erg opgewonden toen onze verslaggever de gelukkige jonge dame kwam interviewen. De camera's klikten, de lichten flitsten en de mensen verdrongen zich om een beetje dichter bij het beroemde meisje te komen. En het beroemde meisje stond op een stoel in de huiskamer en zwaaide de gouden toegangskaart boven haar hoofd alsof ze een bus probeerde te laten stoppen. Ze praten heel snel en heel hard tegen iedereen, alleen kon bijna niemand verstaan wat ze zei, omdat ze aanhoudend heftig op een stuk kauwgom kouden eigenlijk een kauwgom kauwen, maar toen ik van die toegangskaart hoorde van meneer Wonka, hield ik op met de kauwgom en begon met chocoladerepen in de hoop dat ik er eentje zou vinden. En nou ga ik natuurlijk weer kauwgom kauwen, daar ben ik gek op. Ik kan er niet buiten, ik kauw de hele dag door, behalve op etenstijd, dan haal ik het even uit mijn mond en plak het achter mijn oor. Om je de waarheid te vertellen, zou ik me niet lekker voelen hoor. Als ik niet de hele dag kauwgom in mijn mond had, echt niet. Mijn moeder zegt dat het niet damesachtig is en dat het lelijk staat als de kaken van een meisje de hele dag op en neer gaan, zoals de mijne. Maar ik ben het niet met haar eens. En wat heeft zij eigenlijk te vertellen als haar kaken ook de hele ...de dag op en neer gaan net als de meiden... ...omdat ze iedere minuut van de dag tegen me staat te schreeuwen. Mevrouw Boderest was op de piano geklommen in een hoek van de kamer... ...om niet onder de voet gelopen te worden door de menigte. En ze zei tegen haar dochter... Kom, kom, Violet! Maar Violet gaf haar geen kans. <laughs> Maak je niet dik moeder? En nu kan ik jullie journalisten nog wat vertellen wat je vast interessant vindt. En dat is dat ik ditzelfde stukje kauwgom nu al drie hele maanden in mijn mond heb. Dat is een record. Ik heb het record van mijn vriendin Cornelia Natal gebroken. En kwaad dat ze was. Het is nu mijn kostbaarste bezit geworden. S'nachts plak ik het aan de rand van mijn bed vlakbij me uit angst voor dieven. En dan is het de volgende dag nog even lekker. Eerst is het een beetje hard, maar dan kauw ik er eventjes flink op. En dan is het weer even goed als eerst. Voordat ik dit weer Record koude, nam ik telkens een nieuw stukje kauwgom. Dat deed ik altijd in de lift. En weet je waarom? Omdat ik het klevige stukje gum dat ik wegdeed altijd op de knopjes van de lift plakte. De mensen die na me kwamen en op de knopjes drukten, kregen dan mijn kauwgom aan hun vingers. Haha, <lacht> lollig niet. En sommigen maakten dan een lawaai. Vooral vrouwen met dure handschoenen aan. <lacht> Daar kon je een hoop plezier aan beleven. Oh ja, ik vind het hartstikke goed om naar de fabriek van meneer Wonka te gaan. Vooral omdat ik na afloop genoeg kauwgom krijg voor mijn hele leven. <lacht> Hoera! Wat een misselijk kind. Ach, afschuwelijk. Die komt nog eens slecht aan haar eind met al dat gekauw. Let maar eens op. En wie kreeg de vierde gouden toegangskaart, vader? Laat me eens even kijken. Oh, hier is het. De vierde gouden wikkel werd gevonden door een jongen. Joris T.V. Weer een jongen van niks, wettig. Niet in de reden vallen, open. De tv-familie had al evenveel bezoek als de andere drie families. Een massa opgewonden mensen verdrong zich in het huis toen ons verslaggever aankwam. Maar Joris' tv, de gelukkige winnaar, scheen alleen maar geërgerd door de hele zaak. En hey, laat me toch! Zien jullie dan niet dat ik naar de tv kijk? Ik wou dat jullie me niet stoorden. De negenjarige jongen zat voor een machtig tv-toestel met zijn ogen op de beeldbuis gelijmd en keek naar een film waarin de ene groep misdadigers een andere groep boeven met machinegeweren beschoot. Joris TV zelf had niet minder dan achttien speelgoedrevolvers van verschillende afmetingen aan een gordel om zijn middel hangen. En telkens maakte hij een luchtsprong en vuurde dan een keer of vijf met een van de wapens. Telkens als iemand probeerde hem iets te vragen, schreeuwde hij... Stilte! Ik zei toch dat ik niet gestoord wilde worden? Dit programma is hartstikke goed, fantastisch, Mieters. Kijk er elke dag naar. Kijk trouwens de hele dag naar alles, zelfs naar rotfilms waarin niet eens geschoten wordt. Het meest hou ik van misdadigersfilms, machtig die programma's vooral als elkaar vol kogels schieten, of met scherpe stilettos in elkaar snijden, of optoffers geven met de gummiknuppels. Oh jongens, wat zou ik ervoor geven om mee te doen? Dat is pas leven, hartstikke fijn. Dat is wel genoeg, ik kan het gewoon niet meer aanhoren. Ik ook niet, gedragen alle kinderen zich tegenwoordig als die kleine mispunten waarover we gehoord hebben. Oh, natuurlijk niet, grootmoeder Wilhelmina, sommigen wel. Zelfs vrij veel, maar lang niet allemaal. En nu is er nog maar één gouden toegangskaart over. <lacht> zo is het. En zo zeker als ik morgen koolsoep zal eten, zo zeker gaat die laatste kaart ook nog naar een akelig mispuntje dat het niet verdient. De volgende dag toen Sjaki van school thuis kwam en naar zijn grootouders ging kijken, was alleen opa Jacob wakker. De andere drie waren luid aan het snurken. Opa Jacob wenkte zijn kleinzoon om dichterbij te komen en Shaki ging op zijn tenen naar het bed toe. De oude man gaf hem een slim lachje en graaide met zijn hand onder zijn kussen. Toen de hand er uit kwam, zat er een ouderwetse beurs in. Onder de lakens deed de oude man de beurs open en hield hem ondersteboven. Er viel een enkel kwartje uit. —Dat is mijn geheime schat. De anderen weten niet dat ik die heb. En nu ga jij en ik nog één gokje wagen voor die laatste toegangskaart. Nou, wat vind je ervan? Maar jij moet me helpen. Wilt u dat geld er wel echt aan besteden, opa? Natuurlijk wil ik dat zeur niet, ik ben er net zo gek op om die toegangskaart te vinden als jij. Hier, pak het geld aan, en nu naar de dichtstbijzijnde winkel, en koop de eerste wonka-reep die je maar ziet, en breng hem bij mij, want we moeten hem samen openmaken. Shaki nam de kleine munt en liep haastig de kamer uit. In vijf minuten was hij terug. Heb je hem? Opa Jacobs ogen schitterden van opwinding. Shaki knikte en hield de chocoladereep omhoog. Wonka's, noten, knapper, roomreep, stond op het omslag. Opa Jacob ging rechtop in bed zitten en wreef zich in de handen. Mooi, vooruit. Kom hier zitten. Ja, dicht bij mij. Dan maken we hem samen open. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Mooi. Haal de verpakking er dan maar af. Nee, u hebt betaald, dus u moet het doen. De vingers van de oude man trilden, terwijl hij aan het papier frommelde. Nee. We hebben toch geen schijn van kans, je? We oh. hebben gewoon geen schijn van kans. Maar, maar er is natuurlijk een allermachtig klein pieterkantje dat er misschien een gouden wikkel om zou zitten, hè? Ja, ja, natuurlijk. Maar waarom maakt u hem niet open? Nee, alles op zijn tijd, jongen. Alles op zijn tijd. Aan welke kant zal ik beginnen? In dat hoekje, het vest van u af. Trek er maar een heel klein, klein stukje van af. Ja. Net genoeg om iets te kunnen zien. Zoiets? Ja, iets meer? Doe jij je wat verder. Ik ben te zenuwachtig. Nee, opa, u moet het zelf doen. Vooruit dan maar. Daar gaan we. Kleine Shaki en opa Jacob staarden naar wat onder de wikkel zat. Een reep chocola? Verder niets. Opeens zagen ze allebei het gekke van het voorval in. <laughs> Weer lekker slapen. De daaropvolgende week werd het plotseling vreselijk koud. Eerst begon het te sneeuwen. Het begon op een ochtend, juist toen Sjaakje zich aankleedde om naar school te gaan. Voor het raam zag hij de grote vlokken neervallen uit een loodgrauwe hemel. S'avonds lag het al een halve meter hoog om hun huisje. En meneer Stevens moest een pad graven van hun deur naar de weg. Na de sneeuw kwam een ijskoude storm, die dagen en dagen doorblies, zonder een ogenblik te verminderen. Oh, wat was dat een ellendige kou! Alles wat Shaki aanraakte, leek wel van ijs te zijn. En iedere keer dat hij een stap buiten de deur zette, sneed de wind als een mes door hem heen. Kleine orkaantjes vrieswind kwam er binnen wervelen door de kieren van het raam of onder de deuren door. En er was geen plekje veilig in het hele huis. De vier oudjes lagen stilletjes tegen elkaar aan in hun bed en probeerden de kou uit hun botten te verdrijven. De opwinding over de gouden toegangskaarten was al lang voorbij. Niemand in de familie dacht aan iets anders dan aan de twee problemen. Hoe blijf ik warm en hoe eet ik genoeg? Om de een of andere reden krijg je van koud weer erge honger. Ja, de meesten van ons gaan dan aan een warm worstje denken, of aan dampende ertessoep, of gloeiende appelbollen, en allerlei andere heerlijke warme hapjes. En omdat wij meer geluk hebben dan die arme Shaki, krijgen we meestal wat we willen. In ieder geval genoeg om onze maag te vullen. Maar Shaki kreeg nooit wat hij nodig had, omdat de familie het niet betalen kon. En het bleef maar ijzig koud. En hij werd hoe langer hoe wanhopiger, en hongeriger. Allebei de repen, die van zijn verjaardag en die van opa Jacob, waren al lang geleden weggeknabbeld, en het enige dat hij kreeg, was slappe koolsoep, drie keer per dag. En plotseling werden de maaltijden nog slechter, want de fabriek waar meneer Stevens werkte, ging opeens failliet en sloot. Ja, onmiddellijk probeerde meneer Stevens ander werk te vinden, maar het lukte niet. Ten slotte verdiende hij alleen nog maar een paar centen met sneeuwruimen in de straten. Maar dat was lang niet genoeg, om maar een kwart van het eten te kopen, dat zeven mensen nodig hadden. De toestand werd nu helemaal ellendig. Als ontbijt kregen ze ieder een dun sneetje brood, en om twaalf uur ieder één gekookte aardappel. Langzaam maar zeker begonnen ze te verhongeren. En iedere dag als Shaki Steven zich door de kou en sneeuw heen vocht om naar school te gaan, kwam hij voorbij Willy Wonka's reuzachtige chocoladefabriek. En iedere dag, als hij er vlakbij was, stak hij zijn magere neus hoog in de lucht en snoof de zoete, heerlijke geur van smeltende chocola diep in. Soms stond hij zelfs een hele tijd doodstil en slikte zijn adem in, alsof hij de geur op wilde eten. Op een barre, koude ochtend stak opa Jacob zijn hoofd uit de lakens. Dat kind, dat kind moet meer eten hebben, voor ons geeft het niet meer, we zijn te oud om ons druk te maken, maar die jongen in zijn groei, zo, zo kan het niet langer, hij begint eruit te zien als een, als een mm, mm, Maar, wat kunnen we eraan doen? Hij wil nooit iets van ons eten aannemen. Zijn moeder probeerde vandaag nog om haar eigen stuk brood op zijn bord te schuiven, maar hij wilde het niet aannemen. Hij is een dappere jongen. Hij verdient een beter lot dan dit. De bijtende kou bleef aanhouden. En iedere dag werd Shaki Stevens magerder en magerder. Zijn gezicht werd griezelig bleek en smal, en zijn huid zat zo strak om zijn wangen, dat je de vorm van zijn botten eronder kon zien. Het leek alsof het niet lang meer kon duren of hij zal ernstig ziek worden. Maar met die merkwaardige wijsheid die kinderen soms in moeilijke tijden blijken te bezitten, begon hij zijn leven een beetje te veranderen, om zijn krachten zoveel mogelijk te sparen. Smorgens ging hij tien minuten eerder van huis om heel langzaam naar school te lopen en nooit te hoeven hollen. En in de pauze bleef hij stilletjes achter in de klas om te kunnen rusten, terwijl de andere kinderen buiten speelden, sneeuwballen gooiden en in de straten stoeiden... Alles wat hij deed, deed hij traag en langzaam om uitputting te voorkomen. Op een middag liep hij weer zo langzaam naar huis, met de ijzige wind in zijn gezicht en toevallig hongeriger dan ooit tevoren, toen hij opeens een klein stukje papier half onder de sneeuw in de goot zag liggen. Het was grijsblauw van kleur en het leek op de een of andere manier bekend. Sjaki stapte van de stoep af en bukte zich om te kijken wat het was. Het lag half begraven onder de sneeuw, maar hij zag meteen wat het was. Het was een tientje. Hij keek vlug om zich heen. Had iemand het juist verloren? Nee, dat kon niet, omdat het half onder de sneeuw lag. Veel mensen liepen haastig voorbij op de stoep, weggedoken in hun kragen, hun schoenen knarsend over de sneeuw. Niemand keek rond, niemand zocht geld. Niemand lette ook maar één ogenblik op het jongetje dat in de goot gehurkt zat. Zou dat tientje dan van hem zijn? Kon hij het houden? Heel voorzichtig trok Sjaki het onder de sneeuw uit. Het was nat en vuil, maar helemaal heel. Een heel tientje, tien hele guldens. Hij hield het stijf tussen zijn bevende vingers en staarde ernaar. Voor hem betekende dat maar één ding, eten. Hij draaide zich om en liep naar het dichtstbijzijnde winkel, die maar tien stappen weg was. Het was zo'n winkel die kranten, sigaretten en snoep verkocht. En wat ging hij in die winkel doen? fluisterde hij in zichzelf. Hij ging daar een heerlijke chocoladereep kopen en die ineens opeten, helemaal opeten, tot de laatste hap. En de rest van het geld zou hij mee naar huis nemen, om aan zijn moeder te geven. Sjaki ging de winkel binnen en legde het vochtige tientje op de toonbank. Eén wonkaas marsepein gevulde roomreep. Hij dacht aan die heerlijke reep van zijn verjaardag. De man achter de toonbank zag er dik en wel door voet uit. Hij had dikke lippen, dikke wangen en een hele dikke nek. Ja, het vet van zijn nek hing over zijn boord heen als een rubber ring. Hij draaide zich om, greep de reep en gaf hem aan Shaki. Shaki nam hem aan, rukte het papier eraf en nam een grote hap. En daarna nog een hap en nog een. De heerlijkheid om grote stukken chocola zomaar achter elkaar op te eten. Je ziet eruit alsof je het nodig had, Shaki knikte. Zijn wangen puilden uit van de chocolade. De winkelier legde het wisselgeld op de toonbank. Kalle aan hoor, je krijgt maagpijn als je het al te rap inslikt, helemaal zonder te kauwen. Maar Shaki kon niet ophouden. Hij ging gulzig door met eten. In een halve minuut was het hele ding in zijn keelgat verdwenen. Hij was buiten adem. Oh, maar hij voelde zich verrukkelijk. Ongelooflijk gelukkig. Hij stak zijn hand al uit naar het wisselgeld en aarzelde toen. Zijn ogen kwamen net boven de toonbank uit en hij zag al die guldens en kwartjes liggen. Het leek zoveel. Het zou toch niet erg zijn als hij nog één kwartje uitgaf. Ik zou... Ik, ik zou eigenlijk graag nog zo'n reep willen. Dezelfde soort als de eerste alstublieft. Waarom niet? De dikke winkelier greep achter zich, nam nog een marserpijn gevulde roomreep van de plank en legde hem voor Shaki neer. Die nam hem op, trok de wikkel eraf en opeens. Daar, onder die wikkel, zag hij een schitterende goudglans. Zijn hart stond stil. Een gouden Toegangskaart. De winkelier sprong een meter de lucht in. Je hebt een gouden toegangskaart, je hebt de laatste gevonden, had je dat gedacht? Hé hey meester, kom toch eens kijken, die jongen die vindt me daar de laatste gouden toegangskaart van Wonka, kijk daar, hij, hij heeft hem in zijn hand. Het leek wel alsof de winkelier een beroerte kreeg, zo opgewonden was hij. En dat in mijn winkel, die jongen ontdekt hem zomaar in mijn winkeltje. Laat iemand vlucht de krant opbellen. Alle kranten moeten het weten. Pas op, kijk uit ventje, scheur hem niet als je de chocola uitpakt. Dat papiertje is kostbaar. In een paar seconden stonden er zeker wel twintig mensen om Shaki heen. En een hoop anderen kwamen van de straat nog naar binnen dringen. Iedereen wilde de gouden kaart en zijn gelukkige vinder van dichtbij bekijken. Waar is die? Hey, houd dat ding nou eens op, zodat we het allemaal kunnen zien. Hier, hier, hij houdt hem in zijn handen. Zij moet je dat goud zien schitteren. Hoe lapte je hem dat? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik heb wekenlang twintig repen per dag gekocht. Moet je denken aan al dat lekkers dat die jongen zal krijgen. Genoeg voor zijn hele leven. <lacht> nou, hij kan het best gebruiken, die kleine garnaal. Jackie bewoog zich niet. Hij had de gouden wikkel niet eens van zijn chocola gehaald. Hij stond daar maar, doodstil en hield de reep met beide handen vast, terwijl de menigte om hem heen duwde en schreeuwde. Hij voelde zich helemaal duizelig. Hij had het vreemde gevoel alsof hij in de lucht zweefde, als een ballon. En zijn voeten schenen de grond niet meer te raken. Hij hoorde alleen zijn hart luid kloppen, ergens in de buurt van zijn keel. Op dat ogenblik voelde hij een hand op zijn schouder, en toen hij opkeek, zag hij een lange man zich over hem heen buigen. — Moet je horen! Ik wil hem van je kopen. Ik zal je 200 gulden geven. Nou, wat vind je daarvan? Uh, en ik geef je dan nog een nieuwe fiets bij cadeau. Nou? Ben je stapelgek? Ik heb er wel duizend gulden voor over. Zeg, wil jij mij die toegangskaart voor duizend gulden verkopen? De dikke winkelier wrong zich door de menigte heen en greep Shaki stevig bij de arm. En nou is iets genoeg. Jullie laten die jongen met rust, hoor je? Vooruit bent ze, opzij. Laat hem door. Zeker aan jongen. aan niemand afgeven, hoor. En zo vlug mogelijk naar huis, en niet verliezen. Loop zo hard als je kan, de hele weg, en niet stilstaan, voor je thuis bent. Hoor je? Shaki knikte. Eh, weet je, jongen, ik ben wat blij dat jij hem gekregen hebt. Veel geluk er mee, hoor. Dank u wel. En Shaki ging er vandoor. Hij rende door de sneeuw, zo vlug als zijn dunne benen hem maar konden dragen. En toen hij voorbij de fabriek van meneer Willy Wonka kwam, draaide hij zich om, wuifde er tegen en jubelde. Tot ziens! Tot ziens binnenkort! Moeder! Moeder! Moeder! Moeder Stevens was juist in de kamer van de grootouders om ze hun avondsoep te brengen. Moeder! De laatste gouden wikkel, die is van mij. Ik vond geld op straat en kocht er twee repen voor. En om de tweede reep zat de gouden wikkel. En, en er waren massa's mensen die het allemaal wilden zien en wilden kopen. En de winkelier, de winkelier die heeft me geholpen. En ik heb de hele weg naar huis geholpen. En hier ben ik, hier, hier heb je de vijfde gouden toegangskaart, moeder. En die heb ik gevonden. Mevrouw Stevens stond doodstil te staren terwijl de vier grootouders, die rechtop in bed zaten met een grote kop soep op hun schoot, allemaal kletterend hun lepels lieten vallen en stokstijf tegen de kussens leunde. Wel tien seconden was het doodstil in de kamer. Niemand durfde te spreken of te bewegen. Het was een betoverend ogenblik. —Je maakt zeker een grapje, Jackie. Je houdt dat zeker voor het lapje, hè? —Nee, het is waar! En Shaki vloog naar het bed en hield de grote, mooi, schitterende toegangskaart voor zijn neus. Opa Jacob boog zich voorover, tot zijn neus bijna het papier raakte en bekeek het heel zorgvuldig. De anderen keken toe en wachten zijn oordeel af. Daarna, heel langzaam, lichtte hij zijn hoofd op en met een stralende lach over zijn hele gezicht keek hij Shaki recht aan. De kleur stroomde naar zijn wangen. Zijn ogen waren wijd open, schitterend van blijdschap. En midden in elk oog, precies in het midden van de zwarte oogappel, danste een kleine vonk van enorme opwinding. De oude man haalde diep adem, hief de armen omhoog en plotseling, zonder enige waarschuwing, ontplofte er iets in hem. Hey, en daar vloog zijn lange broodmagere lijf uit bed. Zijn kop soep vloog over opoe Jacoba heen en met een fantastische sprong was die oude heer van 96 en een half jaar, die de laatste twintig jaar niet uit zijn bed was geweest, op de grond en begon een overwinningsdans in zijn pyjama. Jippie, jippie, drie hoeraatjes voor Saki, hip hoera. Op dat moment ging de deur open en wandelde meneer Stevens de kamer in. Hij was koud en moe, en het was hem aan te zien. De hele lange dag had hij sneeuw geruimd op straat. Oh, machtig! Wat is hier aan de hand? Het duurde maar even of hij wist wat er gebeurd was niet te geloven. Het is onmogelijk. Opa Jacob danste nog altijd rond als een duveltje uit een doosje, in zijn gestreepte pyjama. Laat hem de kaart zien, Shaki, laat je vader maar eens de vijfde gouden toegangskaart zien, de allerlaatste van de hele wereld. Meneer Stevens viel in een stoel neer en stak zijn hand uit. Ja, laat eens kijken, Shaki. Het was een prachtig ding, die gouden wikkel, Ja, die wel van puur goud leek gemaakt. Op één kant stond in pikzwarte letters gedrukt de uitnodiging van meneer Wonka. Lees hardop, laten we eens horen wat er precies op staat. Meneer Stevens hield de glinsterende gouden toegangskaart vlak bij zijn ogen. Zijn handen trilden licht, en hij scheen diep onder de indruk van het hele geval. Hij haalde verschillende keren diep adem en zei, Goed, dit is wat meneer Willy Wonka schrijft. Gegroet, gelukkige vinder van de gouden toegangskaart door meneer Willy Wonka. Ik schud je hartelijk de hand. Er staan je geweldige dingen te wachten. Je zal veel grote verrassingen beleven, want hierbij nodig ik je uit om in mijn fabriek te komen en voor een hele dag mijn gast te zijn, jou en de anderen die zo gelukkig waren om een gouden toegangskaart te vinden. Ik, Willy Wonka, zal jullie persoonlijk door de hele fabriek rondleiden en jullie alles en alles laten zien. En na afloop, als het tijd is om naar huis te gaan, zal je naar huis rijden met een rij grote vrachtauto's, en in die auto's, dat beloof ik jullie, zit voor jarenlang genoeg heerlijke chocolade en ander snoep voor jou en je hele familie. En mocht je later ooit door de voorraad heen raken, dan hoef je alleen maar je gouden toegangskaart te tonen, en ik zal dan met het grootste genoegen de voorraad weer aanvullen. Daardoor zul je je hele verdere leven de heerlijkste dingen kunnen eten, maar dat is nog niet het voornaamste, dat je gaat beleven. Voor jou en al mijn andere geliefde gouden toegangskaarthouders heb ik verrassingen voorbereid, die nog fantastischer en ongelooflijker zijn. Geheimzinnige en vreemde dingen, die je zullen boeien, verrukken, verbazen en verstomd zullen doen staan. Je stoutste dromen heb je je niet voor kunnen stellen, dat je zulke avonturen zou beleven. Wacht maar af en let op. En nu volgen hier de instructies. De dag, die ik voor het bezoek uitgekozen heb, is de eerste dag van februari, op die dag. En alleen dan moet je smorgens klokslag tien uur bij de fabriek zijn. Wees op tijd. En je mag één of twee familieleden meebrengen om op je te passen en te zorgen dat je geen verkeerde dingen doet. En tenslotte, breng vooral deze toegangskaart mee, anders kom je er niet in. Was getekend, Willy Wonka De eerste februari? Maar dat is morgen? Vandaag is het de laatste januari, dat weet ik zeker. Alle mensen, maar je hebt gelijk. Je bent precies op tijd. Er is geen ogenblik te verliezen. Je moet je meteen gaan oppoetsen. Was je gezicht, kam je haar, schrop je handen schoon, poets je tanden, snuit je neus, knip je nagels, poets je schoenen, strijk je bloesje en in hemels hemelsnaam zorg dat die modder van je broek afkomt. Je moet er piek fijn uitzien, jongen. Je moet kant en staan op de grootste dag van je leven. Kom, opa. U moet zich niet zo opvinden en maak die arme Shaki niet in de war. We moeten allemaal proberen heel kalm te blijven. Het eerste waar we het over eens moeten worden is wie er met meegaat naar de fabriek. Opa Jacob sprong heen en weer. Ik, ik ga met hem mee. Ik zou goed op hem letten. Laat dat maar aan mij over. Mevrouw Stevens glimlachte tegen hem en keerde zich naar haar man. Wat vind jij ervan, lieve man? Vind je niet dat jij eigenlijk mee moest gaan? Eh, uh, nee, ik geloof niet dat ik dat moet doen. Maar je moet wel. Nee, lieverd, ik hoef helemaal niet. Weet je, ik zou het graag doen, het moet geweldig opwindend zijn. Maar aan de andere kant geloof ik dat opa Jacob het het meest van ons allen verdient. Hij schijnt er heel wat meer van te weten dan wij, als hij zich tenminste sterk genoeg voelt. Ah, jippie! <lacht> ja, misschien heb je gelijk. Misschien is het het beste als opa Jacob meegaat. Ik kan natuurlijk de drie oude mensen niet de hele dag alleen laten. —Halleluja, de heer zijn geprezen! Op dit ogenblik werd er luid aan de deur geklopt. Meneer Stevens deed open en een ogenblik later stroomden de journalisten en fotografen het huisje in. Ze hadden de vinder van de vijfde gouden toegangskaart ontdekt en nu wilden ze allemaal het hele verhaal horen, om in de ochtendbladen het op hun voorpagina te plaatsen. Urenlang was het een complete janboel in het kleine huisje. En het was bijna middernacht, toen meneer Stevens ze eindelijk kwijtraakte, zodat Sjaki naar bed kon. De volgende dag scheen de zon heerlijk, maar de grond was dik besneeuwd en het was ijzig koud. Toch stonden enorme massa's mensen buiten de poorten van de Wonka-fabriek te wachten, om de vijf gelukkige kaarthouders naar binnen te zien gaan. Iedereen was opgewonden. Het was even voor tien. De mensen verdrongen zich en joelden. En de politieagenten met in elkaar gehaakte armen probeerden de menigte van de poort weg te houden. Vlak bij die poort stond een kleine groep, die door de politie tegen het gedrang beschermd werd. Dat waren de vijf beroemde kinderen, met de volwassenen die met ze meegekomen waren. De lange, broodmagere gestalte van opa Jacob kon je rustig tussen hen in zien staan. En naast hem, met zijn hand stevig in opa's hand, stond Shaki Stevens zelf. Alle kinderen, behalve Shaki, hadden zowel hun moeders als hun vaders bij zich en dat was maar goed ook, anders had het hele feest wel eens uit de hand kunnen lopen. Ze wilden zo graag naar binnen, dat hun ouders hen stevig vast moesten houden, anders waren ze over de hekken geklommen. Nog, een... nog eventjes geduld. het is nog geen tijd, het is nog geen tien uur. Achter hem hoorde Shaki het geschreeuw van de mensen die opdrongen en duwden om een glimp van de beroemde kinderen op te kunnen vangen. Phil Violet Boderest. Ja hoor, dat is ze. Ik ken het van de krantenfoto's. En zal ik je eens wat zeggen? Ze koudt nog altijd op dat walgelijke kauwgom dat ze al drie maanden in de mond heeft. Kijk maar naar de kaken, die zijn nog altijd aan het malen. En wie is die grote vette jongen? Dat is Kaspar Slok. En dat is die. Enorm hè? Nou ongelooflijk. Wie is dat jongetje met die cowboy op zijn windjek? Oh, dat is Joris TV, die televisiemaniak. Die is vast stapelgek. Moet je die revolver zien die die overal heeft hangen? Ik zou die Verruca peper wel eens willen zien. Dat is dat kind wiens vader een half miljoen repen kocht en door de arbeiders in zijn apennotenfabriek uit liet pakken, net zo lang tot ze de gouden toegangskaart hadden gevonden. Hij geeft haar alles wat ze maar wil. Je kan het zo gek niet bedenken. Ze hoeft maar te kikken, ze heeft het. Erg, hè? Ik vind het misselijk. Wie denk je dat het is? Die daar aan de linkerkant. Dat meisje met de zilveren bontjas. Wie is Sjaki Stevens? Sjaki Stevens? Hij zal het magere garnaaltje zijn daarnaast die oude kerel. Hier die net een geraamte lijkt. Vlakbij ons. Daar. Zie je hem? Waarom draagt hij geen jas in deze kou? Weet ik veel. Misschien heb je er geen centen voor. Allemachtig, wat zal hij het koud hebben. Shaki, die maar een paar passen van de spreker afstond, gaf in Jacobs hand een kneepje. En de oude man keek op Shaki neer en glimlachte. Ergens in de verte sloeg een kerktoren tien slagen. Heel langzaam, met veel gepiep van de roestige scharnieren, zwaaiden de grote ijzeren hekken van de fabriek open. Er viel plotseling stilte over de menigte. De kinderen hielden op met hun gespring en alle ogen waren op de poort gericht. Meneer Wonka stond helemaal alleen in de open poort van de fabriek, en wat een merkwaardig mannetje was hij. Hij had een hoge zwarte hoed op zijn hoofd, hij droeg een rokkostuum van prachtig geelbruin bruin fluweel, en zijn broek was grasgroen, zijn handschoenen waren parelgrijs in zijn hand, en hij hield hij een mooie wandelstok met een gouden knop. Zijn kin was bedekt door een klein puntbaardje, een sik, en zijn ogen, zijn ogen waren wonderlijk helder. Ze leken je steeds toe te twinkelen en te schitteren. Eigenlijk was zijn hele gezicht één en al vrolijkheid en gelach. En o, oh, wat slim zag hij eruit. Wat kwiek en pienter en vol leven. Hij maakte voortdurend vlugge, rukkerige bewegingen met zijn hoofd, van de ene naar de andere kant, terwijl aan zijn heldere, tintelende ogen niets ontging. Hij was net een eekhoorn met zijn kwieke bewegingen, net een slimme, vlugge, oude eekhoorn uit het park. Plotseling deed hij een grappig huppeldansje, spreidde zijn armen wijd uit en glimlachte tegen de vijf kinderen die dicht bij elkaar stonden bij het hek. Welkom, vriendjes, welkom in de fabriek. Willen jullie een voor een naar voren komen, alsjeblieft, samen met je ouders? En laat me dan de gouden toegangskaart zien en zeg me hoe je heet. Wie eerst? De grote, vette jongen ging naar hem toe. Ik ben Caspar Slok, meneer Wonka greep zijn hand en met reuzenkracht, pompte hij die op en neer. Kaspar, beste jongen, wat fijn om je te zien. Heerlijk, geweldig, verrukkelijk om je hier te hebben. En zijn dit je ouders prachtig, kom maar in, kom maar in. Mooi zo, ja, kom, kom maar binnen. Ja, meneer Wonka was kennelijk al even opgewonden als iedereen. Mijn naam is Verroeka Peper. Beste Verroek. Ka, hoe maak je het, en wat doet me dat een plezier, en wat een interessante naam heb jij? Ik heb altijd gedacht dat Veruca een vrat was die op je voetstolen kreeg, maar ik zal het wel weer mis hebben, nietwaar? Wat zie je er lief uit in die bondmantel, wat ben ik blij dat je kon komen. Lieve help, wat een opvindende dag zal dit worden, ik hoop zo dat je het leuk zal vinden, vast wel, moet wel. En dit is je vader?' Hoe gaat het met u, meneer Peper? En mevrouw Peper, wat heerlijk om u te zien. Ja, de toegangskaart is helemaal in orde. Komt u alstublieft binnen. De twee volgende kinderen, Violet Boderest en Joris TV, kwamen naar voren om hun kaarten te laten zien en hun armen uit het lid te laten pompen door die energieke meneer Wonka. En als allerlaatste fluisterde een klein zenuwachtig stemmetje: Jacques Stevens. Jacques. Wel, wel, wel, dat ben jij dus. Jij was immers de jongen, die pas gisteren de toegangskaart vond, niet waar? Ja, ja, ik heb het vanochtend in mijn ochtendblad gelezen. Net op tijd, beste jongen, wat ben ik daar blij om. En dit? Je grootvader. Prettig kennis te mogen maken met u, meneer. Heerlijk, verrukkelijk, mooi, zo uitstekend. Uh, is iedereen binnen? Vijf kinderen? ja. Goed, zo, wilt u mij dan maar allemaal volgen, de rondleiding gaat beginnen. Maar bij elkaar blijven, alsjeblieft, nooit op je eigen houtje gaan rondwandelen. Ik zou niet graag een van jullie kwijtraken in dit stadium van de tocht. O, oh, lieve help, nee! Shaki keek achterom over zijn schouders en zag de grote ijzeren hekken achter hem langzaam dichtgaan. De mensen buiten waren nog steeds aan het dringen en aan het schreeuwen. Shaki wierp een laatste blik op hen. Toen sloot de hekken en werd de buitenwereld aan zijn oog ontrokken. Meneer Wonka galoppeerde voor de groep uit. Door deze grote rode deur, alstublieft. Juist, yes, ja, het is lekker warm binnen. Ik moet het wel lekker warm houden in de fabriek voor de werkers. Mijn werkers zijn aan een uiterst warm klimaat gewend. Zij kunnen niet tegen kou. Ze zouden omkomen, als ze in dit weer naar buiten gingen. Ze zouden doodvriezen. Maar waar zijn die werkers dan? Ha. Alles op zijn tijd, beste jongen. Nog even geduld. Je zult alles onderweg kunnen zien. Iedereen binnen? Mooi zo. Wilt u misschien even de deur sluiten? Dank u. Shaki Stevens zag dat hij in een lange gang stond. Die zich zo ver hij maar kon zien uitstrekte. De gang was zo breed dat er gemakkelijk een auto in had kunnen rijden. De muren waren bleekroze. En de verlichting was gedempt en prettig aan de ogen. Wat mooi en lekker warm. Nou en of. En wat ruikt ruimte die heerlijk. Al de heerlijkste geuren van de wereld schenen vermengd te zijn door de lucht die hen omgaf. De geur van vers gebrande koffie. Gesmolten suiker. Zachte chocola. Pepermunt. Viooltjes. Gestampte hazelnoten. Appelbloesem. Karamel. En citroenschil. En in de verte... Uit het hart van de enorme fabriek klonk een gedempt gedreun, alsof het een of andere gigantische monstermachine was die met razende snelheid zijn wielen liet ronddraaien. En dit, beste kinderen, dit is de hoofdgang. Willen jullie je jassen en hoeden aan die haakjes daar hangen en me dan volgen? Juist, goed zo, iedereen klaar? Kom ie, daar gaan we dan. Hij galoppeerde vlug de gang af met de slippen van zijn fluwelen jas wapperend achter hem aan. En de bezoekers volgden hem haastig. Het was eigenlijk een vrij grote groep mensen, als je er even over nadacht. Er waren negen volwassenen en vijf kinderen, veertien allemaal samen. Dus, je kan je wel voorstellen dat er nogal wat geduw en gedrang was, terwijl ze jachten om het snelle mannetje bij te houden. Vooruit, kom nou toch alsjeblieft, we komen nooit rond als jullie zo teuten. Spoedig sloeg hij rechts een iets smallere gang in. Toen ging hij linksaf, toen weer links, toen rechts, toen links, toen rechts, toen links, toen, links, toen rechts. Links. Ah, het leek wel een reusachtige konijnenberg met gangetjes naar alle kanten, in alle richtingen. Hou mijn hand maar stevig vast, Jackie. Hebben jullie opgemerkt dat al deze gangen omlaag lopen? We gaan nu onder de grond. Alle voornaamste hallen in mijn fabriek liggen diep onder de grond. Waar is dat voor? Er zou op geen stukken na genoeg ruimte zijn boven de grond. De hallen die we gaan zien zijn enorm. Ze zijn groter dan voetbalvelden... Geen gebouw in de hele wereld zou groot genoeg zijn om ze allemaal onder te brengen. Maar hier, onder de grond, heb ik alle ruimte die ik nodig heb. Er is gewoon geen eind aan. Ik hoef het alleen maar uit te hollen. Meneer Wonka sloeg rechtsaf. Hij ging linksaf. Hij ging weer rechtsaf. Ja, de gangen helden steeds sterker naar beneden. Toen plotseling stond meneer Wonka stil. Voor hem was een glanzende metalen deur. De bezoekers dromden om hem heen. Op de deur stond met grote letters te lezen, de Chocoladehal. Meneer Wonka haalde een bos sleutels uit zijn zak en stak één ervan in het sleutelgat. Dit is een belangrijke hal. Dit is het zenuwcentrum van de hele fabriek, het hart van de hele zaak en zo mooi... Ik sta erop dat al mijn fabriekshallen erg mooi zijn. Ik kan lelijke dingen in fabrieken niet verdragen. Naar binnen dan maar. Maar wees voorzichtig, kinderen. Houd je hoofd koel. Word niet al te opgewonden. Kalm blijven. Meneer Wonka opende de deur. Vijf kinderen en negen volwassenen drongen naar binnen. En o, oh, wat een verbazingwekkend schouwspel kregen ze nu te zien. Ze keken neer op een prachtige vallei. Er waren groene weiden aan weerskanten en in de diepte stroomde een brede bruine rivier. Bovendien was er een geweldige waterval halverwege de rivier. Een steile rotswand, waarover het water in een brede stroom omlaag stortte... en kolkte om zich dan in een ziedende, kokende maalstroom van schuim en rondstuivende fijne druppeltjes te storten. Beneden de waterval, en dat was nog wel het allerwonderlijkste dat ze zagen hingen massa's grote glazen pijpen, die van ergens heel hoog uit de zolder kwamen, in de rivier. Ja, ze waren werkelijk enorm, die pijpen. Het moet er minstens een dozijn geweest zijn. En ze zogen het modderige, bruine water van de rivier op en brachten het de hemel weet waarheen. En omdat ze van glas waren, kon je de vloeistof erin zien stromen en borrelen. En boven het geluid van de waterval uit kon je het onophoudelijke slurp, slurp, slurp geluid van de pijpen horen. Sierlijke bomen en struiken groeiden langs de oevers, treurwilgen en elzen en groepen hoge rododendrons met hun roze, rode en gele bloesems. In de weide stonden duizenden boterbloemen. Terwijl hij op en neer huppelde, wees meneer Wonka met de gouden knop van zijn wandelstok naar de bruine rivier. Daar, allemaal chocola, iedere druppel van die rivier is gesmolten chocola van de fijnste kwaliteit, de allerfijnste kwaliteit. Daar stroomt genoeg chocola voorbij, om iedere badkuip in het hele land te vullen, en alle zwembaden ook. Is het niet fantastisch? En kijk toch eens naar mijn pijpen, die zuigen de chocola op en vervoeren die naar alle andere halen in de fabriek. Waar het maar nodig is, duizenden liters per uur, lieve kinderen, duizenden en duizenden liters. De ouders en hun kinderen waren te verbijsterd om maar één woord uit te kunnen brengen. Ze waren verstomd, ze waren sprakeloos, ze waren stom verbaasd, ze waren verblind en verdoofd. Ze waren helemaal van hun stuk gebracht door die gigantische afmetingen van wat ze zagen. Ze stonden daar maar en ze staarden. Die waterval is uiterst belangrijk, hij mengt de chocolade, hij voelt, klopt en slaat, en dat maakt het juist zo luchtig en schuimig. Geen enkele fabriek in de hele wereld klopt en mengt de chocolade door een waterval, maar het is de enige manier om het echt goed te doen, de enige manier. En hoe vinden jullie mijn bomen en mijn beeldige struiken, zijn ze niet mooi? Ik zei al, dat ik lelijke dingen haat, en natuurlijk zijn ze allemaal eetbaar, allemaal gemaakt van verschillende verrukkelijke dingen. En wat vinden jullie van mijn weiden? Vinden jullie het gras en mijn boterbloemen niet beeldschoon? Dat gras, waar jullie nu op staan, lieve kleiden, is gemaakt van een nieuw soort zachte suiker met pepermunt smaak, die ik zojuist heb uitgevonden. Probeer eens een blaadje, doe maar, het smelt op je tong. Automatisch bukte iedereen zich en plukte een grasprietje. iedereen, dat wil zeggen behalve Kasper Slok, die nam een hele handvol. En Violet Boderest haalde, voordat ze haar grasprietje proefde, eerst het wereldrecordbrekende kauwgom uit haar mond en stak het zorgvuldig achter haar oor. Is het niet fantastisch en smaakt het niet verrukkelijk, opa? Ik zou het hele veld leeg kunnen eten. Ik zou op handen en voeten rond kunnen kruipen als een koe en ieder graspietje van de hele wei op kunnen eten. Probeer eens een boterbloem. Die zijn nog lekkerder. Kijk, kijk daar! Plotseling was de lucht vervuld van opgewonden kreten. De kreten kwamen van Veruca peper. Ze wees als een dolle naar de overkant van de rivier. Kijk, ik daar! Dat, het beweegt, het loopt. Het is een heel klein mensje. Oh, het is een echt mannetje daar bij de waterval. Iedereen hield op met boterbloemen plukken en staarde naar de overkant van de rivier. Ze heeft gelijk, opa. Het is een mannetje. Kun je hem zien? Ik zie hem, Shaki. Er zijn er twee. Goh, ja. Er zijn er meer dan twee. Het zijn er wel drie, vier, vijf. Wat doen ze daar? Waar komen ze vandaan? Wie zijn het? Kinderen en ouders renden allemaal tegelijk naar de oever van de rivier om ze van dichtbij te kunnen zien. Zijn ze niet fantastisch? Ze komen nog niet tot aan mijn knie. Kijk eens wat een lang haar ze hebben. Zijn ze wel erg? Weet je wat ik denk, opa? Ik denk dat meneer Wonka ze zelf heeft gemaakt. Ja, de mannetjes, en ze waren niet groter dan een normale pop, hielden op waarmee ze bezig waren. En ze staarden nu terug naar de bezoekers over de rivier. Eén van hen wees op de kinderen en fluisterde iets tegen de anderen. En prompt barsten ze alle vijf in een schaterend gelach uit. Zijn ze wel echt, meneer Wonka? Natuurlijk, natuurlijk zijn het echte mensjes. Het zijn een paar van mijn werkers. Uh, dat is onmogelijk. Er bestaan in de hele wereld niet zulke kleine mensjes. <laughs> Je zegt dat zulke kleine mensjes niet bestaan. hè? Laat mij dan eens iets vertellen. Er zijn er meer dan drieduizend hier in mijn fabriek. Het moeten toch een soort dwergen of kabouters zijn. Precies, dat zijn het ook. Het zijn kakaobouters. En ik heb ze zelf ontdekt in Zuid-Amerika. Ze noemen zichzelf oompa-loompa's. Ik vond ze in de wildernis heel schuw en doodsbang voor mensen. En ik sloot vriendschap met ze. Hadden ze geen lange baarden of, of puntmutsen? Nee, want die waren te lastig. Die zouden steeds in de takken zijn blijven hangen. Ze moesten namelijk heel hoog in boomhuisjes wonen, anders waren ze al lang opgepeuzeld door ieder wild dier in de jungle. Ze waren half verhongerd, toen ik ze vond. Ze leefden van groene rupsen, en die smaakten zo walgelijk, dat ze elke minuut van de dag doorbrachten met het klimmen in de boomtoppen op zoek naar andere dingen, om bij de rupsen te doen, om de smaak een beetje te verbeteren. Rode kevers, bijvoorbeeld, en eucalyptusbladeren, en de bast van de bonbonboom, allemaal even vies, maar tenminste niet zo vies als de rupsen. Arme, kleine unpalumpas. Het enige voedsel waar ze meer naar verlangden dan naar wat dan ook, was de cacaoboon maar die konden ze niet krijgen. Een unpalumpa bofte als hij drie of vier cacaobonen per jaar vond. Maar o oh, wat verlangden ze ernaar. Ze droomden van cacaobonen de hele nacht en praten er dan de hele dag over. Je hoeft het woord cacaoboon maar te noemen tegen een oompa loempa en het water liep hem in de mond. De cacaoboon die aan de cacaoboom groeit is nu juist toevallig datgene waar alle chocola van gemaakt wordt. Zonder cacaoboon kan je geen chocola maken. Zelf gebruik ik biljoenen cacaobonen iedere week in de fabriek. En dus, beste kinderen, toen ik merkte wat een behoefte deze cacaobouters hadden aan dit voedsel, klom ik omhoog naar hun boomhuizen en stak mijn hoofd door de deur van het boomhuis, dat aan de hoofdman van de stam behoorde. Dat arme mannetje zag er broodmager en half verhongerd uit en deed manmoedige pogingen om een kom vol gestamte groene rupsen te eten zonder misselijk te worden. Luister eens, zei ik. Als jij met je hele volk mee terug wilt gaan naar het land waar ik vandaan kom en in mijn fabriek wilt komen wonen, dan kunnen jullie net zoveel cacaobonen krijgen als je maar wilt. Ik heb er bergen van in mijn opslagruimten. Je kunt cacaobonen krijgen voor iedere maaltijd. Je kunt je doodziek eten aan cacaobonen. Ik zal jullie loon zelfs in cacaobonen uitbetalen als jullie dat willen. Ben je dat heus? zei de oempa-loempa-hoofdman terwijl hij van zijn stoel sprong. Natuurlijk weet ik het, zei ik, en je kunt ook chocola krijgen. Dat smaakt nog veel lekkerder, omdat er melk en suiker doorheen zit. Het mannetje slaakte een vreugdekreet en wierp zijn kom met gestampte rupsen zo uit het raam van het boomhuis. Afgesproken, schreeuwde hij. Vooruit, laten we gaan! En zo bracht ik ze per schip hierheen. Iedere man, vrouw en kind van de Oompa Loompa stam Het was makkelijk. Ik smokkelde ze in grote pakkisten mee naar binnen, met gaatjes erin natuurlijk, en ze kwamen allemaal veilig aan. Het zijn geweldige harde werkers. Ze spreken nu allemaal Nederlands. Ze zijn dol op muziek en op dansen. Ze zijn altijd bezig met het maken van liedjes. Ik denk dat jullie ze vandaag zo nu en dan wel wat te horen zullen krijgen. Ik moet jullie echter wel waarschuwen, want ze zijn nogal ondeugend, ze houden van grapjes, en ze dragen nog altijd hetzelfde soort kleren als in hun boomhuizen, dat willen ze zo. De mannen hebben, zoals je ziet, alleen maar een hertenvachtje aan, de vrouwen bladeren en de kinderen helemaal niks. De vrouwen nemen elke dag verse bladeren. Viruka peper... Het meisje, dat altijd alles kreeg wat ze maar hebben wilde, onderbrak meneer Wonka. Papi, papi, ik wil een Oompa Loompa hebben. Je moet me een Oompa Loompa geven. Ik wil nu meteen een Oompa Loompa hebben. Ik wil er geen mee naar huis nemen. Vooruit, papi, haal een Oompa Loompa voor me. Nou, nou, nou, kom, kom, mijn hartje. We moeten meneer Wonka niet in de reden vallen. Maar ik wil een oempa Loompa. Goed, goed, Furuca, je krijgt hem, maar ik kan je er op het ogenblik geen geven. Hè? Een, een, een beetje geduld, ik, ik zal ervoor zorgen dat je er vandaag nog wel, wel eentje krijgt. Plotseling klonk daar de stem van mevrouw Slok. Kaspar, Kaspar, lieverd, ik geloof dat je dat beter niet kunt doen. En Kaspar Slok, ja, zoals je wel had kunnen verwachten, was stiekem naar de rivier geslopen. En hij was op zijn knieën bezig om met zijn handen hete gesmolten chocola in zijn mond te gieten. Zo snel als hij maar kon. Meneer Wonka draaide zich om en zag wat Caspar aan het doen was. Oh nee, alsjeblieft, Caspar, alsjeblieft, ik smeek je, doe dat niet. Mijn chocolade mag niet door mensenhanden aangeraakt worden. Caspar, hoor je niet wat die man zegt? Kom dadelijk van die rivier vandaan. Dit spul is geweldig. Tja, jij, ik heb een emmer nodig om het echt goed te kunnen drinken. Je moet daarmee ophouden. Je bevuilt mijn chocolade. K Kaspar! Maar Kaspar was doof voor alles behalve de roepstem van zijn enorme maag. Hij lag nu lang uit op de grond met zijn hoofd boven de rivier en hij slurpte van de chocola als een varken. Kaspar! Straks besmet je zo ongeveer een miljoen mensen met die vervelende verkoudheid van je! Voorzichtig, Kaspar, je leunt te ver voorover! Help! meneer Slok had groot gelijk. Want daar ging Caspar de rivier in en in een wip was hij onder het bruine oppervlak verdwenen. Oh, ah, red hem! Hij zal verdrinken! Hij kan geen meter zwemmen! Oh, red hem toch! ret hem! Lieve help, vrouw, ik ga er echt niet in. Ik heb mijn goede goed aan. Caspar Sloks hoofd kwam nog één keer boven, donkerbruin van de chocola. Help! Help! Help! Hou me eruit! Sta daar niet zo, man. Doe toch iets. Ik doe al iets. Meneer Slok was bezig zijn jas uit te trekken en zich klaar te maken om in de chocola te springen. Maar terwijl hij bezig was, werd de ongelukkige jongen steeds dichter en dichter naar de mond van een van die reusachtige pijpen toegezogen. En plotseling werd hij helemaal weggetrokken. Hij verdween onder het oppervlak en in de mond van de pijp. Het groepje aan de oever wachtte ademloos om te zien waar die uit zou komen. Daar gaat hij. En ja hoor, omdat de pijp van glas was, kon je Kasper's slok duidelijk erin omhoog zien schieten, met zijn hoofd naar voren als een torpedo. Help! Moord! Politie! Kasper, kom dadelijk terug! Waar ga je heen? Ik snap gewoon niet dat die pijp breed genoeg is om hem door te laten. Hij is niet breed genoeg. O oh, hemel, kijk, hij gaat steeds langzamer. Ja, dat is zo. Hij blijft vast steken. Dat denk ik ook. Jamie, nee. Hij is blijven steken. Dat komt door zijn maag. Hij heeft de hele pijp verstopt. Sla die pijp kapot. Kaspar, kom daar onmiddellijk uit. De toeschouwers beneden zagen de chocola om de jongen heen bruisen. En ze konden zien hoe zich achter hem in de pijp een steeds grotere massa chocola verzamelde, die de versperring onder krachtige druk zette. En de druk werd steeds sterker. Iets moest het begeven. En iets begaf het ook. En dat iets was Casper. Daar schoot Casper weg. Als een kanonskogel omhoog. Hij is weg! Waar gaat die pijp heen? Vlug, bel de brand weer. Kalm blijven, kalm blijven, mevrouwtje. Kalm blijven, er is geen enkel gevaar. Casper maakt een klein uitstapje, dat is alles. Een buitengewoon interessant uitstapje, het loopt heus wel goed met hem af, wacht maar rustig af. Hoe kan het in vredesnaam goed met hem aflopen? Over een paar minuten wordt er Noga van hem gemaakt. Onmogelijk, ondenkbaar, belachelijk, absurd, er kan nooit Noga van hem gemaakt worden. En waarom niet, als ik vragen mag? Omdat de pijp niet in de noga uitkomt, hij komt er niet eens in de buurt. Die pijp waar Kaspar inschoot leidt toevallig rechtstreeks naar de hal waar de meest verrukkelijke bonbons met aardbei en crèmevulling worden gemaakt. Dan wordt hij tot aardbei en crème gevulde bonbons gemaakt. Mijn arme Kaspar, ze zullen de morgenochtend in mooie doosjes met roze strikken op in het hele land verkopen. Dat is zo. Ik weet zeker dat het zo is. Het is gewoon niet leuk meer. Meneer Wonka vindt alles van wel. Kijk eens naar hem. Hij lacht zich te barsten. Hoe durft u zo te lachen, nu mijn zoontje zojuist door die pijp is opgeslokt? Ze richtte haar paraplu op meneer Wonka, alsof ze hem eraan wilde reigen. Jij monster! U vindt het grappig, hè? U vindt het opzuigen van mijn zoontje naar de bonbonhal een kostelijke grap, hè? <laughs> hij komt heus wel goed terecht. Ze maken bonbons van hem. Dat nooit. Natuurlijk wel. Dat zou ik nooit toestaan. En waarom dan niet? Omdat hij verschrikkelijk zou smaken, stel je toch eens voor. De bonbon Kaspar Slok Deluxe met aardbeienvulling, niemand zou hem willen kopen. Nou, reken maar van wel. Ik moet er niet aan denken. Ik ook niet. En ik kan u verzekeren, mevrouw, dat uw lieve zoontje volkomen veilig is. Als hij dan zo veilig is, hè? Waar is hij dan? Breng me dadelijk naar hem toe. Meneer Wonka draaide zich om. En prompt verscheen een oempa loempa als uit het niets en kwam naast hem staan. De kakaobouter boog en lachte waarbij hij zijn prachtige witte tanden toonde. Zijn huid was zo zwart als chocolade, en het topje van zijn kroeskop kwam maar net boven de knie van meneer Wonka uit. Zijn gewone hertenvachtje droeg hij over zijn schouder geslagen. Luister goed, ik wil dat je meneer en mevrouw Slok naar de bonbonhal brengt, en ze helpt om hun zoontje Kaspar te vinden. Hij is zojuist door de pijp opgezogen. <lacht> Wees toch stil, beheersje, houd je in bedwang. Mevrouw Slok kan het grappig er niet van inzien. Dat zal waar wezen! Ga rechtstreeks naar de bonbonhal, en als je daar bent, neem dan een grote stok en roer in de chocoladeketel. Ik ben er wel haast zeker van, dat je hem daarin zult vinden, maar je moet wel goed uitkijken. En schiet een beetje op, als je hem te lang in de ketel laat, heb je de kans dat hij in de bonbonvorm stampmachine gegoten wordt, en dat zou werkelijk een ramp zijn, nietwaar? De afschuwelijke smaak zou nog weken alle bonbons bederven. <tie> ik maak maar een grapje, ik meen het niet zo, neemt u mij niet kwalijk, het spijt me. Vaarwel, mevrouw Slok en meneer Slok, vaarwel, vaarwel, ik zie u nog wel. Terwijl meneer en mevrouw Slok en hun petitere begeleider zich weghaasten. Begonnen de vijf oompa loompa's aan de andere kant van de rivier plotseling op en neer te springen en te dansen. En wild op een paar piepkleine drums te slaan. Kasper slok! Kasper slok! Kasper slok! Opa, luister eens naar ze, opa. Wat doen ze nou? Oh, ze vermaken zich gewoon een beetje. Heb ik het niet gezegd. Zijn ze niet kostelijk, zijn ze niet enig. Maar je moet er geen woord van geloven hoor. het is allemaal maar onzin van het begin tot het einde. Maken de Oompa Loompas werkelijk maar een grapje, opa? Nee, natuurlijk is het maar een grapje, dat moet wel aast, tenminste, ik hoop maar dat ze grapjes maken, jij niet? Daar gaan we weer, Opschiet allemaal, volg mij maar naar de volgende hal, en maken jullie je vooral geen zorgen over Kasparslok. Die komt wel weer op zijn pootjes terecht. Dat komt altijd goed. Het volgende deel van de tocht maken we per boot. Ach, daar komt die al aan. Kijk! Er steeg nu een nevelachtige damp uit de chocoladerivier op. En uit die damp kwam plotseling een fantastische roze boot tevoorschijn. Het was een grote open roeiboot met een hoge voorsteven en een hoge achtersteven. Ja, zoals de oude vikingsschepen dat hadden. Ja, het was van zo'n schitterende, glanzende, roze kleur, dat het leek alsof hij van helder roze glas was gemaakt. Aan beide kanten staken er een heleboel riemen uit. En toen de boot dichterbij kwam, konden de toeschouwers op de oever zien, dat zich een hele menigte oempa-loempa's aan de riemen bevond, minstens tien per riem. Dat is mijn privéjacht. Ik heb hem gemaakt door een enorm zuurtje uit te hollen. Is hij niet schitterend? Zie eens hoe die door het water snijdt, de glanzende roze zuurtjesboot gleed op de oever toe. Zeker honderd oompa-loompa's lieten hun riemen rusten en staarden naar de bezoekers. Toen plotseling, om de een of andere reden die ze zelf het beste kende, ja, toen barsten ze in een bulderend gelach uit. Is er zo grappig? Oh, Violet let er niet op. Ze lachen altijd. Ze denken dat alles een kolossale grap is. Spring er maar in. Jullie allemaal vooruit, vooruit, opschieten, opschieten. Nauwelijks was iedereen veilig aan boord of de Oompa Loompa's duwden de boot af en begonnen stroomafwaarts te roeien. Hé, hey, jij daar, Joris TV. Lik alsjeblieft niet met je tong aan mijn boot. Daar wordt hij maar kleverig van. Papi, ik moet ook zo'n boot. Ik wil dat jij ook... Een grote roze zuurtjesboot, net als die van meneer Wonka voor me koopt. En ik moet een heleboel Oompa Loompas hebben om me rond te groeien. En ik moet ook een chocoladerivier hebben. En ik, moet, en ik moet ook nog hebben... Opa Jacob zat achter in de boot en de kleine Shaki vlak naast hem. Je moet een flink pak op de broek hebben. Shaki klemde zich aan de benige hand van zijn grootvader vast. Hij was helemaal draaierig van opwinding alles wat hij tot nu toe gezien had de grote chocoladerivier de waterval de Oompa Loompa's de prachtige boot en vooral meneer Willy Wonka zelf het was allemaal zo verbazingwekkend geweest dat hij zich afvroeg of er nog iets zou kunnen zijn wat hem nog in verbazing zou kunnen brengen waar gingen ze nu heen wat zouden ze nu weer gaan zien wat zou er in vredesnaam in de volgende hal gebeuren is het niet machtig Plotseling greep meneer Wonka, die aan Sjaki's andere kant zat, een grote mok van de bodem van de boot, dompelde hem onder in de rivier, vulde hem met chocola en gaf hem aan Sjaki. Drink op, dat zal je goed doen. Je ziet er half verhongerd uit. Daarna vulde hij een tweede beker en gaf die aan opa Jacob. Jij ook. Je lijkt wel een geraamte. Wat is er toch aan de hand? Hadden jullie de laatste tijd niets te eten? Nee, niet veel. Sjaki bracht de mok naar zijn lippen. Oh, en toen de warme, machtige, romige chocolade door zijn keel in zijn lege maag stroomde, begon zijn hele lichaam van onder tot boven te tintelen van genoegen, en verspreidde een gevoel van intens geluk door hem heen. Vind je het lekker? Oh, het is verrukkelijk! De romigste, zaligste chocolade, die ik ooit geproefd heb! Dat komt omdat het door de waterval geklopt is. De boot voer snel de rivier af. De rivier werd steeds smaller. Er kwam een soort donkere tunnel in zich, die eruit zag als een enorme pijp. En de rivier stroomde daar regelrecht op af. En de boot ook. Doorroeien! Volle kracht vooruit! En terwijl de Oompa Loompa's harder dan ooit roeiden, schoot de boot de pikdonkere tunnel in. En alle passagiers die schreeuwden van opwinding... <tie> <laughs> niemand kan dromen, waar we komen, niemand kan maar even dromen, waar de boot recht zal komen, de roeiers roeien maar en bomen, ze zijn gewoon niet in te tomen, nergens een lichtje te bekomen, de roeiers zullen heus niet schromen, om met ons in gevaar te komen, en de rivier, die blijft maar stromen, help, we zijn in de boot genomen. <laughs> hey. Hij heeft zijn verstand verloren. Hij is gek geworden. Hij is stapel. Hij is knot. Hij is getikt. Hij is zot. Hij is niet vrees. Hij is misjongen. Hij is krankzinnig. Hij is dom. Hij is kierenmiet. Hij is bezeten. Hij is knettergek. Hij is idioot. Nee, nee, dat is hij niet. Doe de lichten aan. En plotseling gingen de lampen aan en baden de tunnel in een helder licht. En Shaki kon zien dat ze zich werkelijk in een reuze... Grote pijpen vonden. De omhoogwel van de wanden van de pijp waren spierwit en vlekkeloos schoon. Ja, de chocoladerivier stroomde binnen de pijp erg snel. De oompa-loompas roeiden als gekken en de boot schoot vooruit met duizelingwekkende snelheid. Meneer Wonka maakte wilde sprongen achter in de boot en spoorde de roeiers aan om sneller en sneller en sneller te roeien. Ja, hij scheen eh, dat hij enorm veel plezier beleefde aan het scheezen met een roze boot door een witte tunnel op een bruine chocoladerivier, want hij klapte in zijn handen en hij lachte en hij keek steeds naar zijn passagiers om te zien of ze net zo genoten zoals hij. Kijk, opa, daar is een deur in de muur. Het was een groene deur, die net boven de waterspiegel in de muur van de tunnel zat. Toen ze voorbij flitste, was er net genoeg tijd om te lezen wat er op stond. Opslagplaats nummer 54. Alle roomsoorten: dunne room, slagroom, bakkersroom, paarse room, koffieroom, theeroom en syndroom. Syndroom? Is dat room van Sinterklaas? Door roeie. we hebben geen tijd voor onnozele vragen. Ze stoven langs een zwarte deur. Opslagplaats 71. Slagwerk. Alle soorten. Slagwerk? Waar gebruikt u nu in het hemelsnaam slagwerk voor? Voor slagroom natuurlijk. Hoe krijg je nu slagroom zonder slagwerk? Slagroom is geen echte slagroom als hij niet geslagen is. Net zoals raapstelen geen echte raapstelen zijn als ze niet in het holst van de nacht van het veld gestolen zijn. je maar! Ze passeerde een gele deur waarop stond. Opslagplaats 77. Alle bonen, bonen, koffiebonen, rumbonen en heilige bonen. Heilige bonen? Dat ben jij zeker niet. We hebben geen tijd voor discussie. Vooruit, doorgaan! Maar, vijf seconden later, toen een helder rode deur in zicht kwam, zwaaide hij plotseling met zijn wandelstok en hij riep... Stop de boot! Toen meneer Vonka, stop de boot riep, sloegen de Oompa Loompa's hun riemen in de rivier en probeerden uit alle macht de vaart van de boot af te remmen. De boot stopte. De Oompa Loompa's loodsten de boot naar de rode deur. En daar stond Uitvindkamer. Privé, verboden toegang. Meneer Wonka nam een sleutel uit zijn zak, leunde over de rand van de boot en stak de sleutel in het sleutelgat. Dit is de belangrijkste plek van de hele fabriek. Al mijn allergeheimste uitvindingen zijn hier aan het koken en pruttelen. Oude Piepelmans zou er zijn tanden voor over hebben om hier voor drie minuten rond te mogen kijken. En dat geldt ook voor Steekneus en Waardeloos en al die andere rotschocolademakers. Maar luisteren jullie eens even goed naar mij. Ik wil geen rondgescharrel als we naar binnen gaan. Nergens aankomen, nergens aan knoeien en nergens van proeven. Afgesproken? Ja, ja, we zullen het niet Tot nu toe heeft niemand anders, zelfs geen Oempa Loempa, ooit één voet in deze kamer mogen zetten. Meneer Wonka opende de deur en stapte uit de boot de kamer in. De vier kinderen en de volwassenen, die krabbelden achter hem aan. Nergens aankomen en niets omgooien. Meneer Wonka opende de deur en stapte uit de boot de kamer in. De vier kinderen en de volwassenen, die krabbelden achter hem aan. Shaki staarde om zich heen in de reusachtige heksenkeuken. keuken. Overal in het rond stonden metalen zware potten te koken en te borrelen op enorme kachels. En de ketels floten, de pannen sisten, en vreemde ijzeren machines rommelden en rammelden. Er liepen pijpen langs de zolder en alle muren, en de hele ruimte was vervuld van rook en stoom en de zaligste geuren. Meneer Wonka was opeens nog meer opgewonden dan eerst. Iedereen kon zien dat hij van deze kamer verreweg het meeste hield. Hij huppelde tussen de pannetjes en de machines door als een kind tussen zijn Sinterklaas cadeautjes, die niet weet waar hij het eerste mee zal gaan spelen. Hij tilde de deksel van een grote pot op en snoof de geur op. En toen holde hij naar de ene kant, om zijn vinger in een ton met een geel kleverig spul te dopen en te proeven, en toen wipte hij naar de andere kant, waar hij verwoed aan de knoppen van de machine begon te draaien... En daarna duurde hij bezorgd door het glazen deurtje van een reusachtige oven, terwijl hij intussen in zijn handen wreef en hinnikte van genoegen over wat hij daar binnen zag. En dan weer naar een andere machine, was een klein glanzend geval, dat steeds pfut, pfut, pfut deed. En bij iedere pfut viel er een grote groene knikker uit in een mandje op de vloer. Ja, tenminste, het leek op een knikker. durende waffelvullers, helemaal nieuw. Die vind ik uit voor kinderen die maar heel weinig zakgeld krijgen. Je kunt een eeuwigdurende waffelvuller in je mond doen en zuigen en zuigen, en hij wordt nooit, ook maar iets kleiner. Net als Kauwgem. Niet net als Kauwgem. Kauwgem is om op te kauwen. En als je op zo'n waffelvuller zou proberen te kauwen, zou je al je tanden breken. Maar ze smaken fantastisch, en ze veranderen eens per week van kleur. Ze raken nooit op, nooit, tenminste, ik geloof van niet. Er wordt er op dit ogenblik eentje getest in de testkamer hiernaast. Een oempa loempa zuigt erop. Hij zuigt er nu al bijna een jaar op zonder ophouden, en hij is nog precies even groot en lekker als ooit. Meneer Wonka wipte opgewonden naar de andere kant van de kamer. En nu dit hier. Hier werk ik aan een volslagen nieuw idee op toffeegebied. Meneer Wonka stopte bij een grote steelpan. De steelpan zat vol met een kleverige paarse stroop die borrelde en pruttelde. Door op zijn tenen te gaan staan, kon Shaki er net in kijken. Dit is haar toffee. Je hoeft er maar een heel klein beekje van te eten. En na precies een half uur begint een splinternieuwe, weelderige bos dik zijdeachtig haar te groeien over je hele hoofd. En een snor en een baard. Een baard? Wie wil er in vredesnaam een baard? Die zou jou niet misstaan. Maar jammer genoeg is het mengsel nog niet helemaal wat het zijn moet. Het is te sterk. Het werkt te goed. Ik heb het gisteren in de testkamer op een oompa-loompa geprobeerd, en onmiddellijk schoot er een enorm zwarte baard uit zijn kin. Maar die baard groeide zo snel, dat de vloer in een wip bedekt was met een dik haarig tapijt. Het groeide sneller aan dan we af konden knippen. Ten slotte moesten we een grote grasmaaimachine gebruiken om het bij te houden. Maar binnenkort zal ik het mengsel goed hebben. En wanneer ik dat klaar heb, zal er geen enkel excuus meer zijn voor jongetjes en meisjes die met kale hoofden rondlopen. Maar meneer Wonka, jongetjes en meisjes lopen nooit rond met... Geen tegenspraak, beste Joris, alsjeblieft spreek me niet tegen, dat is zo'n verspilling van kostbare tijd. En nu, deze kant op. Als jullie allemaal even hier willen komen, dan laat ik jullie iets zien waar ik verschrikkelijk trots op ben. Oh, wees voorzichtig, nergens tegenstoten, achteruit! Meneer Wonka bracht het groepje naar een reusachtige machine, die precies in het midden van de uitvindkamer stond. Het was een berg van glimmend metaal, die hoog boven de kinderen en hun ouders uittorende. Aan het hoogste topje ontsproten honderden en honderden dunne glazen buisjes, en die buisjes, die krulden naar beneden en kwamen bij elkaar in een grote bundel, die boven een kolossale ronde teil, zo groot als een badkuip was opgehangen. Daar gaan we! Meneer Wonka drukte op drie verschillende knoppen aan de zijkant van de machine. En een tel later kwam er een machtige rommel uit de machine. Hij begon angstwekkend te schudden. En er kwam stoom uit alle spleetjes en gaatjes. En toen plotseling merkten de bezoekers op, dat er iets vloeibaars door al die honderden glazen buisjes stroomde, en in de grote ronde teil eronder spoot. En de vloeistof had in ieder buisje een andere kleur, zodat alle kleuren van de regenboog, en nog een hoop andere ook, kletterend en spetterend in de tijl stroomden. Het was een prachtig gezicht. En toen de tijl bijna vol was, drukte meneer Wonka op een andere knop en meteen hield het stromen door de glazen buisjes op en stopte het gerommel. En daar volgde de plaats kwam er een zoefend, snorrend geluid... en begon een reuze zoever in de enorme tijl rond te zoeven... en vermengde al die kleuren net als een milkshake. Langzamerhand begon het mengsel te schuimen. En het werd al schuimiger en schuimiger... en veranderde van blauw in wit, in groen, in geel... en dan weer in blauw. Kijk! Bliksem snel werd het hele blauwe schuimige mengsel uit de enorme kom weggezogen... en verdween in de ingewanden van de machine. Opeens slaakte de machine een monsterachtige machtige zucht. En op hetzelfde ogenblik schoot een klein laadje... niet groter dan die in een automaat open aan de zijkant van de machine. En daarin lag iets. Zo onogelijk dun en grauw was dat, dat iedereen dacht... Dat het een vergissing moest zijn. Ja, het leek wel een smal strookje grauw karton. En de kinderen en hun ouders staarden naar dat kleine grauwe strookje dat in het laadje lag. Bedoelt u dat dat alles is? Dat is alles. En weten jullie wat dat is? Er was een pauze. Toen plotseling gaf Violet Boderest, dat malle een gil van opwinding. Gompie, het is gom, het is een stuk kauwgum. Meneer Wonka gaf er een ferme klap op de schouders. Je hebt gelijk! Het is, kauwgem, het is de allerverbazendste, wonderbaarlijkste, sensationeelste kauwgem van de hele wereld. Deze kauwgem is mijn laatste, mijn grootste, mijn meest fascinerende ontdekking. Het is een kauwgemmaaltijd. Het is, dat ene stukje kauwgem is een compleet diner van drie gangen. Wat is dat nu weer voor onzin? Mijn beste man... Wanneer ik deze kauwgom op de markt breng, zal het alles veranderen, het zal het einde betekenen van alle keukens en kokerij, geen boodschappen meer, geen vorken en messen meer nodig, geen borden, geen afwas, geen afval, geen rommel, alleen maar zo'n klein strookje wonkaas-toverkauwgom, en dat is alles dat je nodig hebt voor het ontbijt, de lunch of het avondeten. Dit stukje, dat ik zojuist gemaakt heb, is toevallig tomatensoep, biefstuk, en bosbessen taart toe. Maar je kunt zowat alles krijgen wat je maar hebben wilt. Hoe bedoelt u dat het tomatensoep, biefstuk en bosbessen taart is? Als jij erop zou kauwen, is dat precies wat op het menu zou staan. Het is werkelijk verbazingwekkend. Je kunt zelfs voelen hoe het voedsel door je keel in je maag geleidt. En je proeft het duidelijk. Het vult je maag, het stilt je honger. Het is absoluut het einde. Het is absoluut onmogelijk. Nou, als het maar koud is. En ik er lekker op kan kauwen, Dan voel ik er alles voor. Vlug haalde ze haar eigen wereldrecordbrekende stuk kauwgom uit de mond en stak het achter haar linkeroor. Kom op meneer Wonka, geef mij dat toverkauwgom van u. Dan zullen we eens kijken of het werkt. Violets moeder bemoeide zich ermee. Kom, kom Violet. Laten we geen domme dingen doen, Violet. Ik wil die kauwgom. Wat is daar voor domzaam? Uh, ik had liever niet dat je het at. Weet je, ik heb het nog niet helemaal zoals ik het hebben wil. Er zijn nog één of twee dingetjes. Die... Ach, Stik. En plotseling, voordat meneer Wonka haar kon tegenhouden, stak Violet een vet handje uit en giste het stukje kauwgom uit het laadje en propte het in haar mond. En meteen begonnen haar grote, goed getrainde kaken te kauwen. Oh nee, niet doen! Het is geweldig, het is tomatensoep! Heet en romig en zalig! Ik voel het door mijn keelgat glijden! Hou op! De kogel is nog niet helemaal klaar. Hij is nog niet goed. Natuurlijk is hij wel goed. Hij werkt reusachtig. Tjonge, wat is dat een goddelijke soep. Spuug het uit. <lacht> oh, het verandert nu. Daar komt de tweede gang. Het is biefstuk. Oh, mals en sappig. Jonge, wat een smaak. De, de gebakken aardappeltjes zijn anders ook machtig, zeg. Knapperig van buiten. En oh, boterzacht van binnen. Wat interessant toch, Violet. Wat ben je toch een knappe meid? Kauw maar lekker door, mijn hartje, kauw maar lekker door. Dit is een grote dag voor de familie, Bauderest. Ons kleine meisje is de eerste persoon op de wereld die een kogelmaaltijd maaltijd eet. Iedereen keek naar Violet Bauderest, terwijl ze dat merkwaardige kauwgom stond te kauwen. Kleine sjaki Stevens staarde onafgebroken naar die dikke, rubberachtige lippen, die open en dicht gingen met de bewegingen van haar kaken. En opa Jacob stond naast hem, het meisje aan te gapen. Maar meneer Wonka wrong zijn handen, en hij zei steeds maar hetzelfde. —Nee, nee, nee, het is nog niet geschikt om te eten, het loopt niet goed af, doe het toch niet! Bosbessentaart met room, daar heb je het. Jee, dat is volmaakt. Zeg, hartstikke goed, geweldig. Eh, het, is, het is alsof ik het inslik. Net alsof ik grote lepels vol van dat zaligste bosbessentaart van de hele wereld kou en doorslik. Hm. Grote hemel, meisje, wat gebeurt er met je neus? Hé, eh, stil toch, moeder. Laat me rustig door eten. Hij wordt blauw. Je neus wordt zo blauw als een bosbes. Je moeder heeft gelijk. Je hele neus is. Pimpelpaars geworden. Mm, hè? Mm, waar hebben jullie het toch over? Je wangen, die worden ook paars. En je kin, je hele gezicht wordt blauw en paars. Spuug die kachel, onmiddellijk uit. Grote genade, sta ons bij. Ons meisje wordt helemaal pimpelpaars. Zelfs de haren veranderen van kleur violet. Je wordt helemaal violet, violet. Wat gebeurt er met je? Ik zei jullie toch al dat ik het nog niet helemaal goed had. Iedereen staarde naar violet. Ja, het was ook een buitengewoon merkwaardig gezicht. Haar gezicht, haar handen en benen en nek, de huid over haar hele lichaam en zelfs haar enorme bos Alles had een heldere paarsblauwe kleur aangenomen. De kleur van blauw bosbessensap. Ach, het gaat altijd mis bij het toetje. Het is die taart die het hem doet. Maar pas op. Eens zal ik het goed krijgen. Violet, je zwelt op. Oh, ik voel me misselijk. Je zwelt op. Oh, ik voel me zo raar. Hm, mm, verbaas me niks. Grote hemelkind, je zwelt op als een ballon. Als een blauwe bosbes. Bel de dokter. Een prikhaat met een speld. Maar er was geen redden aan. Haar lichaam veranderde zo snel van vorm, dat het er binnen een minuut uitzag als een enorme, ronde, blauwe bal, een reusachtige bosbes in feite. Ja, en alles wat er van Violet Bauderès zelf over was, waren een paar kleine armpjes en bindjes, die uit de grote, ronde vrucht staken, en het kleine hoofdje stond er bovenop. —Ach, dat gebeurt nou altijd... Ik heb het wel twintig keer in de testkamers geprobeerd op twintig oompa-loompa's en allemaal werden ze uiteindelijk bosbessen. Ach, dat is heel vervelend. Ik begrijp niet waar de fout zit. Meneer Wonka knipte met zijn vingers en meteen stonden er tien kakaobouters naast hem. Rol, juffrouw Bo de rest in de boot en breng haar dadelijk naar de vruchtensaphal. De vruchtensaphal? Wat gaan ze met haar doen? Uitpersen. We moeten haar onmiddellijk uitpersen, en daarna zullen we gewoon af moeten wachten wat er van haar terechtkomt. Maar maakt u zich geen zorgen, lieve mevrouw Boderast, we zullen haar wel weer oplappen, al zou dat het laatste zijn wat ik deed. Het spijt me allemaal echt, ik ben werkelijk helemaal onder de indruk van het geheel, en ik zal u... De tien oempa loompas rolden de enorme bosbes al over de vloer van de uitvindkamer naar de deur die toegang gaf tot de chocoladerivier waar de boot lag te wachten. Meneer en mevrouw Boderest haasten zich achter hen aan. En de rest van het groepje, waaronder Shaki Stevens en opa Jacob, keken hen onbeweeglijk na. Luister opa, luister! De Oompa Loompas, luister! Het koor van stemmetjes was duidelijk hoorbaar in de kamer. Het is wel zeker, lieve vrienden, dat niets ergens is te vinden. Niet zo zuivend en zo fout, dit dat altijd... Bijna net zo overheus als het pulken in je neus. Geloof ons, kou kauwen is heel ongezond en heel onfrisch. En wie zich dat heeft aangewend, komt vaak onprettig aan zijn end. Heeft een van jullie al gehoord van een ene... Drie stoute kindertjes zijn we kwijt en drie zoete kindertjes zijn nog over. Ik geloof dat we hier maar het beste vlug weg kunnen gaan voordat we er nog eentje verliezen. Maar meneer Wonka, zal Violet Boderest ooit weer goedkomen, of, of moet ze altijd een bosbes blijven? Ze zullen haar in minder dan geen tijd leeggeperst hebben. Ze zullen haar in de vruchtenpersmachine rollen en ze zal er zo plat als een dubbeltje weer uitkomen. Maar zal ze dan nog altijd paars zijn? Ze zal helemaal violet zijn, prachtig pimpelpaars van top tot teen, maar wat wil je? Dat komt van dat walgelijke kauwgomkauwe de hele dag. Als u vindt dat kauwgomkauwe zo walgelijk is, waarom maakt u het dan in die fabriek? Ik wou dat je niet zo binnensmonds praat, ik versta geen woord van wat je zegt, maar kom vooruit, we gaan opschieten, volg mij, we gaan de gangen weer in. Meneer Wonka stommelde naar de verste hoek van de uitvindkamer en ging door een geheim deurtje dat achter allerlei buizen en fornuizen verscholen zat. De drie overgebleven kinderen, Veruca Peper, Joris TV en Sjaki Stevens, gingen met de vijf overgebleven volwassenen achter hem aan. Sjaki zag, dat ze zich nu weer in een van die lange, roze gangen, met al die roze zijgangen bevonden. En meneer Wonka snelde voor hen uit, links, rechts, rechts, links. Hou mijn hand goed vast, Sjaki, het zou vreselijk zijn om hier te verdwalen. Geen tijd voor verder rondgelummel, we komen nergens als we zo doorgaan. Meneer Wonka rende vooruit de eindeloze gangen af, met zijn zwarte hoge hoed wiebelend op het topje van zijn hoofd en zijn bruin gele fluwelen slippen achter hem aan wapperend als een vlag in de wind. Ze kwamen langs een deur in de muur. Geen tijd om naar binnen te gaan, doorlopen! Ze kwamen langs nog een deur, en nog een, en nog een. Er waren nu zo ongeveer om de twintig stappen duren in de wand van de gang en ze droegen allemaal een opschrift en er kwamen vreemde rammelende geluiden achter verschillende deuren vandaan. Soms dreven heerlijke geuren door de sleutelgaten en een enkele keer schoten kleine wolkjes kleurige stoom onder de deur door. Opa Jacob en Sjaki moesten afwisselend lopen en hollen om meneer Wonka bij te houden. Toch konden ze nog heel wat van die opschriften lezen. Terwijl ze voorbij rende. eetbare gombalkussens luidde er een van, gombalkussens zijn geweldig, ze zullen een rage worden als ik ze in de winkels breng, maar we hebben geen tijd om naar binnen te gaan, geen tijd, geen tijd, aflikbaar behang voor kinderkamers, stond op de volgende deur, heerlijk spul, aflikbaar behangselpapier. Er staan plaatjes van vruchten op. Bananen, appels, sinaasappels, druiven, ananassen, aardbeien, aalbessen en bosbessen en bizzebessen. Bissebessen? Val me niet in de reden. Het behang is bedrukt met plaatjes van al die vruchten. En als je het plaatje van een banaan likt, proef je banaan. En lik je een bizzebes, dan smaakt het ook precies als een bizzebes. Ja, maar hoe smaakt een bizzebes dan? Je, je mompelt weer. Praat de volgende keer wat duidelijker. Vooruit waar opschieten! Heet ijs voor koude dagen, stond op de volgende deur. Reuzehandig, Swinters! Heet ijs maak je lekker warm van binnen als het vriest. Ik maak ook hete ijsblokjes om in warme dranken te doen. Hete ijsblokjes maken de dranken nog warmer. Koeien die chocolademelk geven, stond op de deur ernaast. O, oh, mijn mooie lieve koetjes, wat ben ik dol op die koetjes! Maar waarom kunnen we ze niet gaan bekijken? Waarom moeten we toch al die meestelijke kamers voorbijrollen? We houden heus wel op tijd stil. Wees toch niet zo ontzettend ongeduldig. Opstijg Limonade met prik, stond op de volgende deur. O, oh, dat is niet te geloven. Die vult je op met luchtbellen en die bellen zijn gevuld met een speciaal soort gas. En dat gas is zo licht, dat het je zomaar van de grond doet opstijgen als een ballon, tot je hoofd tegen de zolder stoot. En daar blijf je dan hangen. — Maar hoe kom je dan weer naar beneden? — Een boer laten natuurlijk, je laat een enorme grote onbehoorlijke boer, en dan komt het gas omhoog en jij omlaag, maar drink het vooral nooit buiten, je weet nooit hoe hoog je opstijgt. Ik heb het eens aan een oude Oompa Loompa gegeven in de achtertuin, en hij steeg op, steeds hoger en hoger, en verdween uit het gezicht. Het was heel droevig, ik heb hem nooit meer teruggezien. Hij had vlug een boer moeten laten. Natuurlijk had hij een boer moeten laten. Ik stond daar nog te schreeuwen, boer, dan, stomme idioot, boer, nou toch, of je komt nooit meer naar beneden. Maar hij deed het niet. Of hij het niet kon, of niet wilde, dat weet ik niet. Misschien was hij te beleefd om te boeren. Hij moet onderhand wel op de maan zijn. En op een volgende deur stond vierkante toffees, die rond schijnen. Wacht! Ik ben erg trots op mijn vierkante toffees die rondschijnen. Laten we hier eventjes binnengaan. Iedereen stopte en drong naar de deur. De bovenhelft van de deur was van glas. Opa Jacob tilde Shaki op, zodat hij beter kon zien. En door het glas heen zag Shaki een lange tafel. En op die tafel lagen rijen en rijen kleine witte vierkante toffees. De toffees leken precies op suikerklontjes. Behalve dan, dat er aan één kant een klein raampje op was geschilderd. Aan het eind van de tafel waren een stel oompa-loompa's druk bezig om raampjes te schilderen op nog meer toffees. — Daar heb je ze, vierkante toffees die rond schijnen. — Ze schijnen mij helemaal niet rond. — Maar ze zijn ook vierkant. Ik heb toch nooit gezegd dat ze dat niet zijn? — u zei dat ze rond leken. Uh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd dat ze rond schenen. Maar ze schijnen helemaal niet rond te zijn. Ze schijnen vierkant. Ze schijnen rond. Ze schijnen beslist niet rond. Veruka, liefje. Let maar niet op meneer Wonka. Hij liegt tegen je. Lieve oude koe. Loop naar de maan. Hoe durft u zo tegen mij te spreken? Oh, hou je wafel dicht. Uh, kom nu, allemaal opgelet. Meneer Wonka. Liep naar de deur en draaide het lichtknopje naast de deur om. En plotseling in de duisternis zagen de bezoekers hoe de kleine lampjes gingen branden achter al die opgeschilderde raampjes van de toffees, die langzaam in het rond begonnen te draaien. Oh, het was net als bij kleine vuurtorentjes. En wat zei ik? Zien jullie nou wel? Ze schijnen rond. We hoeven niet langer ruzie te maken. Dat zijn vierkante toffees die rond schijnen. Al maar drommels! Hij heeft gelijk. Kom mee. Meneer Wonka deed het licht weer aan, opende de deur en begon opnieuw de gang af te lopen. Wijnballen en rumbonen stond op de volgende deur die ze passeerde. Nou, dat ziet er interessant uit. Prachtspul. De Ompaloempas zijn er gek mee. Het maakt ze enorm vrolijk. Hoor ze daar binnen eens feest vieren. Door de dichte deur heen konden ze het gelach en brokstukken van gezang horen. Ze zijn zo dronken als kanonnen. Ze drinken ballenwijn en bonerum. Bonerum cola en bonerum grok zijn erg populair. Volg mij maar weer. We kunnen werkelijk niet aanhoudend stil blijven staan. Deze kant op. Hè, kan het niet? Wat langzamer? Onmogelijk. We zouden nooit op tijd komen als we dat deden. Op tijd waar? Het doet er niet toe. Wacht maar af. Meneer Wonka, stof de gang af. De notenkamer stond op de volgende deur die in zicht kwam. Goed dan, we blijven hier even staan om op adem te komen en om even door het glazen raam van de deur te kijken. Maar niet naar binnen gaan, wat je ook doet, ga niet de notenkamer in. Want als je naar binnen gaat, stoor je de eekhoorns. Iedereen drong om de deur heen. Oh, kijk toch eens opa, kijk! Eekhoorns! Jee, yeah, yeah. jee! Het was een verbazingwekkend gezicht. Zeker honderd eekhoorns zaten op hoge krukken rond een onafzienbare grote tafel. En op de tafel lagen bergen en bergen walnoten. En de eekhoorns die werkten als dolle en die kraakten met enorme snelheid de ene noot na de andere. Deze eekhoorns zijn speciaal getraind op noten kraken. Waarom eekhoorns? Waarom gebruikt u geen oompa loompa's? Omdat oompa loompa's de noten niet heel uit de dop kunnen krijgen. Ze breken ze altijd in tweeën. Niemand, behalve eekhoorns, kan een walnoot telkens in zijn geheel uit de dop krijgen, en dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar ik sta erop, dat er in mijn fabriek alleen maar hele walnoten gebruikt worden. Daarom moet ik er wel eekhoorns voor nemen. Doen ze niet fantastisch. En kijk eens hoe ze eerst elke noot met hun knokkeltjes bekloppen, om er zeker van te zijn, dat hij niet rot is. Als het een rotte is... Maakt die een hol geluid. En dan nemen ze niet de moeite om hem open te maken. Die gooien ze zo in het vuilnisgat. Hier, daar, kijk maar. Let op die eekhoorn er dichtstbij. Ik geloof dat hij een rotte noot heeft. Ze zagen hoe het eekhoorntje de dop van de walnoot met zijn knokkels beklopte. Hij hield zijn kopje schuin om beter te kunnen luisteren. En wierp toen plotseling de noot over zijn schouder in een groot gat in de vloer. Hey man. Ik wil zo'n eekhoorn hebben. Ik heb ineens besloten dat ik zo'n eekhoorn wil hebben. Zorg dat ik een van die eekhoorns krijg. Hm, doe niet zo dom, schatje. Deze zijn allemaal van meneer Wonka. Kan me niet schelen. Ik wil er zo één hebben. Thuis heb ik alleen maar twee honden, vier katten, zes konijntjes, twee parkieten, drie kanaries, en groene papegaaien. een schilpad, een kom goudvissen, een kooi vol witte muizen en een domme oude hamster. Ik wil een eekhoorn. Goed hoor, lieverd, mami zal zorgen dat jij een eekhoorntje krijgt, zo gauw als maar kan. Maar ik wil niet zomaar een eekhoorn, ik wil een getrainde eekhoorn. Nu stapte meneer Peper, Veruca's vader, naar voren. Hij haalde een dikke portefeuille vol geld tevoorschijn. Uh, kom, uh, Wonka, wat moet je hebben voor een van die idioot eekhoorns, hè? Zeg maar hoeveel. Ze zijn niet te koop, ze krijgt er geen. Wie zegt van niet? Ik ga gewoon naar binnen en eekhoorn pakken, nu meteen. Niet doen. Maar het was al te laat. Veruca had de deur al opengerukt en rende naar binnen. Hetzelfde ogenblik dat ze de kamer binnenging, hielden de honderd eekhoorntjes op met waar ze mee bezig waren en draaiden hun kopjes om haar met hun kleine kraal oogjes aan te staren. Veruca Peper stond stil en staarde terug. Toen viel er oog op een snoezig klein eekhoorntje, dat het dichtst bij haar aan de grote tafel zat. De eekhoorn hield een walnoot tussen zijn pootjes. Mooi zo, jou zal ik hebben. Ze stak haar handen uit om het eekhoorntje te pakken. Maar toen ze dat deed, in dat onderdeel van een seconde dat haar handen naar voren bewogen, schoot er een plotselinge flits van beweging door de kamer. En als een bruine bliksemflits vloog iedere eekhoorn om de tafel met Eén grote sprong naar haar toe en landde op haar lichaam. 25 van hen pakte haar rechterarm vast en drukte hem neer. 25 anderen pakte haar linkerarm beet en drukte die neer. 25 grepen haar rechterbeen en drukte dat tegen de grond. 24 grepen haar linkerbeen. Ja, die ene overgebleven eekhoorn, kennelijk hun aanvoerder klom op haar schouder en begon, klop, klop, klop, het hoofd van het arme meisje te bekloppen met zijn knokkels. O, oh, red haar! Viruca, kom terug! Wat doen ze toch met haar? Ze proberen of ze rot is. Kijk maar! Viruca stribbelde hevig tegen, maar de eekhoorns hielden er stevig vast en ze kon geen vin verroeren. De eekhoorn op haar schouders beklop, klop, klopte de zijkant van haar hoofd met zijn knokkels. Toen plotseling trokken de eekhoorns Viruca allemaal tegelijk over de vloer. Grote goedheid! Ze is dus inderdaad rot! Haar hoofd moet helemaal hol geklonken hebben. <tieden'ten> Waar brengen ze erheen? Ze gaat de weg op van alle rottenoten. Het vuilnisgat in. Vertraat ja? ze gaat het vuilnisgat in. Maar red haar dan. Te laat, ze is al weg. Maar waarheen? Wat gebeurt er met al die rotte noten? Waar komt het vuilnisgat uit? Die speciale put mondt rechtstreeks uit in het grote hoofdriool dat al het vuil van alle delen van de fabriek afvoert. Alle stof, aardappels, schillen, verrotte kool, vissenkoppen en zulke dingen. Wie eet er in deze fabriek nou vis en kool en aardappelen? Dat zou ik wel eens willen weten. Ik? Natuurlijk. Je denkt toch zeker niet dat ik op cacaoboden leef, is het wel? Maar? Maar waar komt dat grote hoofdrioal uit? In de oven natuurlijk, de vuilverbrander. Mevrouw Peper opende haar enorm grote mond en begon te gillen. Maak u geen zorgen, er is altijd een kansje dat ze vandaag de oven niet aangestoken hebben. Toen ze dat hoorde, holden meneer en mevrouw Peper de notenkamer in, naar het gat in de vloer en ze duurden naar beneden. Veruca, ben je daar? Er kwam geen antwoord. Mevrouw Peper boog zich verder voorover om beter te kunnen zien. Ze knielde nu precies op de rand van het gat, met haar hoofd naar beneden, en haar enorme achterwerk in de lucht als een reuzenpaddenstoel. Ja, het was een gevaarlijke houding. Er was maar een klein zetje nodig, een zacht duwtje op de juiste plaats, en dat was precies wat de eekhoorns deden. Ze viel voorover in het gat, met haar hoofd naar beneden, krijsend als een papegaai. Grote hemel nog aan toe, wat zal er vandaag een hoop afval zijn? Hij keek haar na in het duister. Hoe is het daar beneden, angina? Hij leunde iets verder voorover. De eekhoorns vlogen van achter op hem toe. Oh! En daar duikelde hij voorover en net als zijn dochter en zijn vrouw verdween hij in het vuilnisgat. O oh jeetje, wat gaat er in zemelsnaam met hen gebeuren? Ik neem aan dat iemand ze wel op zal vangen aan het eind van de put. Maar hoe zit het dan met die grote verbrandingsoven? Uh, die steken ze om de dag aan. Misschien is dit juist een van de dagen waarop ze hem uit hebben gelaten. Je kan niet weten. Misschien hebben ze geluk. Sst, luister, luister. Ik hoor, geloof ik, de oempa Loempa's weer. Veruca Peper, die kleine kat, verdween zojuist in het veldenschap. En om de boel compleet te maken, we houden niet van halve zaken. Sturen we haar papa pa en ma over achterna. Daar gaat Veruca door een jol. Het is weer wat anders dan naar school. En als ze afdaalt, zal ze vinden een groep volkomen nieuwe vrienden. Niet zo beschaafd correct en ziek als een achterliet in de fabriek. Een nutstuk worst bij voor het spoed, haar vriendelijk lachend tegemoet. Hallo, hoe gaat het? Goedemorgen, het glimmert verder zonder zorgen. En een eentje verder op groen, haar rond de vissenkop. En daar een smoed, een hondenbeen, een brood zo keihard als een steen. Een biefstuk vriemelend van de mieren, een kaas op bord. Het eten dat de poes vindt staan en wat de poes op de trap had gedaan. Een rotte noot, een beurzenpeer, wat vieze vellen en nog meer. Dat zijn nu al die nieuwe vrienden die ze in het riool zal vinden. Dat is de prijs die zij betaalt, ze heeft het zich echt waar aangehaald. Maar kinderen, is het nu wel goed dat zij alleen voor haar daden boet? Moet zij dan alle schande dragen? Dat zou ik wel eens willen vragen. Een kind dat altijd alles mag, heeft dat soms schuld aan slecht gedrag? Ze is verwend, dat is een feit, maar wie verwende de kleine meid? Wie stemde toe als zij maar gilde? Wie gaf haar alles wat ze wilde? Zichzelf verwenden kon ze niet, wie deed het dan tot ons verdriet? Het zijn de ouders van het kind. Ik zie al dat je het ook zo vindt, daarom dus moesten ze even later, ook al kop in het slinkende water. En daar nu zwemmen ze tot hun scha, hun nare dochtertje achterna. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. De kinderen verdwijnen als konijntjes in een hoge hoed, maar maak je geen zorgen, ze komen allemaal wel weer terecht. Meneer Wonka keek naar het kleine groepje dat naast hem in de gang stond. Er waren nu nog maar twee kinderen over. Joris TV en Jackie Stevens. En er waren nog drie volwassenen over. Meneer TV, opa Jacob en natuurlijk meneer Wonka zelf. Zullen we maar verder gaan? Hey, ja! Als je moe bent, dan kunnen we beter met de lift gaan. Hier is-ie. Vooruit maar instappen. Hij wipte naar een dubbele deur aan de overkant van de gang. De deuren gleden open. De twee kinderen en de volwassenen gingen naar binnen. Kom aan! Op welk knopje zullen we het eerst drukken? Zoek maar uit! Jackie Stevens keek verbaasd om zich heen. Het was de gekste lift die hij ooit had gezien. Er zaten overal knopjes. De wanden en zelfs de zoldering waren helemaal bedekt met rijen en rijen kleine zwarte drukknopjes. Er moeten er wel duizend op iedere muur geweest zijn, en nog eens een keer duizenden op de zoldering. En nu merkte Shaki dat naast ieder knopje een klein bedrukt kaartje was bevestigd, waarop stond naar welke hal of kamer je gebracht zou worden, als je erop drukte. Dit is geen gewone op- en neerlift. Deze kan in de lengte en in de breedte en in de schuinte en in de wat je maar wilt. Je kunt ermee in iedere afdeling van de hele fabriek komen, waar dan ook. Je drukt maar op het knopje en zoef, daar ga je. Nou, fantastisch. Hele lift is van dik helder glas gemaakt, de deuren, zoldering, vloer. Alles is van glas, zodat je overal naar buiten kunt kijken. Maar er is niks te zien. Kies maar een knopje. De twee kinderen mogen ieder op een knopje drukken. Zoek dus maar uit, maar vlug een beetje, in iedere hal wordt iets prachtigs en heerlijks gemaakt. Vlug begon Sjaki te lezen wat er op de kaartjes naast de knopjes stond. De rotstofveemijn, vijfduizend meter diep, kokosnoten ijsbanen, aardbeien sap waterpistolen, perendrupsbomen om in je tuin te planten, alle maten, knalkandij voor je vijanden. Lichtgevende lollies om s'nachts in je bed te eten. kruisbessen drop voor de buurjongen, daar houdt hij je maandlang groene tanden van. Holle kiezenvullende karamels, geen tandarts meer nodig. Kaakklevers voor praatgrage ouders. Kietelbrokken die na het inslikken verrukkelijk in je maag kietelen. Onzichtbare chocoladerepen om op school te eten. Geconfijten potloden om op te zuigen. Priklimonade, limonade betoverde de handvondant. Als je het in je hand houdt, proef je het in je mond. Regenboogzuurtjes, zuig erop en je kan in zes verschillende kleuren spugen. Vlug wat, vlug wat, we kunnen niet de hele dag op jullie blijven wachten. Is er nergens een tv-kamer bij? Zeker is er een tv-kamer, dat knopje daar. Hij wees met zijn vinger en iedereen keek. Televisie Chocolade stond op het kaartje ernaast. Yippie! Die neem ik! Joris stak zijn duim uit en drukte op het knopje. Meteen klonk er een geweldig gesis. De deuren klikten dicht en de lift sprong weg alsof hij door een wesp gestoken was. Maar hij sprong zij. En alle passagiers, behalve meneer Bonka, die zich vasthield aan een lus die omlaag ging, werden van hun voeten geslagen en vielen op de grond. Opstaan, opstaan! Neem mijn hand maar. Ziezo! En pak nu deze lus. Laat iedereen een lus pakken. We zijn er nog niet. De oude opa Jacob krabbelde op en greep een lus. De kleine Sjaki, die erop op geen stukken nabij kon, sloeg zijn armen om opa's benen en klemde zich stevig vast. De lift vloog door, zo snel als een raket. Hij begon nu omhoog te gaan. Hij schoot omhoog, hoger en hoger in een schuine richting, alsof hij een steile berg beklom. Toen plotseling, alsof hij de top van de berg bereikt had en over de rand van een afgrond was gegaan, viel hij als een baksteen omlaag. Sjaki voelde zijn maag in zijn keel schieten. Maar opa Jacob had nergens last van. Jippie! Daar gaan we! Het touw is gebroken. We storten neer. Wees gerust, mijn beste mevrouwtje. Alles in orde, Sjaki. Ik vind het machtig. Het is net een schip in de vliegende storm. Door de glaswanden van de lift vingen ze in het voorbijgaan plotselinge flitsen op van vreemde en prachtige dingen die er in de hallen gebeurden. Een enorme spuit, waaruit een bruin kleverig spul op de vloer stroomde. Een grote ruige berg, helemaal van borstplaat, waar de Oempa Loempa's, die voor de veiligheid met touw aan elkaar vast zaten, grote stukken borstplaat afhakten met houwelen. En een machine, waaruit wit poeder werd geblazen, al als een soort sneeuwstorm. En een meer van karamel, waar de stoom van afsloeg. Een oompa-loompa-dorp met kleine huisjes en straatjes en honderden oompa-loompa-kinderen, niet groter dan een centimeter of tien, die in de straatjes speelden, ja. Nu begon de lift een weer wat vlakkere koers te volgen, maar hij ging sneller dan ooit en Shaki kon de wind om de voortstuivende lift horen gieren. En naar rechts, en naar links, en omhoog, en omlaag, en... Ik moet overgeven! Alsjeblieft niet overgeven. Hou me maar eens tegen. Dan kunt u het beste dit gebruiken. Meneer Bonka nam met een zwaai zijn prachtige hoge hoed af en hield die omgekeerd voor mevrouw T.V.'s mond. Laat dit afschuwelijke ding stilstaan. Dat kan niet. Hij stopt niet voordat we er zijn. Ik hoop alleen maar dat niemand op dit ogenblik de andere lift gebruikt. Grote Rutte, Bedoelt u dat we een botsing kunnen krijgen? Huh? Tot dusver heb ik nog altijd geluk gehad. Nu ga ik zeker overgeven. Nee, nee, nu niet. We zijn er bijna. Heus, bederf mijn hoed niet. Het volgende moment klonk er geknars van de remmen en de lift minderde vaart. Ten slotte stond hij stil. Meneer TV wreef zich met een zakdoek over zijn bezweten gezicht. Oh. Dat was me het ritje wel. Dat nooit meer. Toen gleden de liftdeuren open. Een ogenblikje alstublieft. Luister goed. Ik wil dat iedereen in deze kamer heel voorzichtig is. Er zijn hier zeer gevaarlijke dingen en... Daar mogen jullie niet aan zitten. De familie TV, samen met Shaki en opa Jacob, stapte uit de lift een kamer binnen, die zo verblindend licht en verblindend wit was, dat ze hun ogen dicht moesten knijpen van de pijn. En ze stonden stil. Meneer Wonka overhandigde iedereen vlug een zonnebril. Zet maar vlug op. En hier vooral niet meer afzetten, wat er ook gebeurt. Dit licht zou je blind kunnen maken. Zodra Shaki zijn zonnebril op had kon hij op zijn gemak rondkijken. Hij zag een lange, smalle kamer. De kamer was helemaal wit geschilderd, zelfs de vloer was spierwit, en nergens was één stofje te bekennen. Aan de zolder hingen enorme lampen naar beneden, die de kamer in een helder blauw wit deden baden. De kamer was helemaal leeg, behalve aan de uiteinden. Aan het ene eind stond een reusachtige camera op wielen en een heel legertje oompa loempas drong eromheen om de scharnieren te oliën en de grote glazen lens op te poetsen. De oompa loempas waren allervreemdst gekleed. Ze droegen helder rode ruimtepakken met helmen en oogkleppen en al. Ja, het leek er tenminste ruimtepakken. En ze waren in doodse stilte aan het werk. Terwijl hij naar ze keek, kreeg Shaki... Het bange gevoel, dat er gevaar dreigde. Er was iets gevaarlijks aan de hele zaak, en de oompa-loompa's, die wisten dat. Ja, hier babbelden en zongen ze niet met elkaar, nee. Ze bewogen zich langzaam en behoedzaam om de camera, ja, in hun scharlaken ruimte te pakken. Aan de andere kant van de kamer, ongeveer vijftig passen van de camera af, zat een enkele oompa-loompa, ook met een ruimtepak aan. Aan een zwarte tafel naar het scherm van een heel groot televisietoestel te kijken. Daar gaan we dan. Dit is de testkamer voor mijn allerlaatste en grootste uitvinding: televisie-chocola. Maar wat is televisie-chocola? Lieve help, kind, val me toch niet steeds in de reden. Het werkt door middel van televisie. Zelf hou ik niet van tv. Ik neem aan, dat het in kleine hoeveelheden in orde is, maar kinderen schijnen het nooit bij kleine hoeveelheden te kunnen houden. Ze willen de hele dag zitten staren en staren naar het scherm. Ja, net als ik. Houd je mond! Dank u. Ik zal nu gaan vertellen, hoe dit verbazingwekkende televisietoestel van mij werkt. Maar eerst dit. Weten jullie, hoe een gewone televisie werkt? Het is heel eenvoudig. Aan het ene end waar de film wordt opgenomen, heb je een grote filmcamera en ga je iets fotograferen. De foto's worden verdeeld in miljoenen piepkleine stukjes die zo klein zijn dat je ze niet kunt zien. En die kleine stukjes worden dan door elektriciteit de lucht ingeschoten. In de lucht blijven ze rondvliegen tot ze een antenne ergens op een dak ontmoeten. Daar flitsen ze naar beneden, langs de draad, die uitkomt in de achterkant van het televisietoestel. En daar worden ze net zo lang gehutseld en geklutst, tot ieder van die miljoenen kleine stukjes weer op de juiste plaats is gekomen, net als een legpuzzel. En, hoepla, de foto verschijnt op de beeldbuis. Nou, zo werkt het niet precies. Ik ben een beetje doof aan mijn linkeroor. Je moet me maar niet kwalijk nemen, dat ik niet precies versta wat je zegt. Ik zei dat het niet precies zo werkt! Je bent een beste jongen, maar je praat te veel. Luister verder. De allereerste keer, dat ik een gewone televisie in werking zag, kreeg ik een geweldig idee. Kijk eens hier, schreeuwde ik, als die mensen een foto in miljoenen stukjes kunnen breken, en die stukjes door de lucht kunnen laten vliegen en aan het andere eind weer in mekaar kunnen zetten, waarom kan ik datzelfde dan niet doen met een chocoladereep? Waarom kan ik een echte chocoladereep niet in miniem kleine stukjes door de lucht laten vliegen, en dan de stukjes aan het andere eind in mekaar zetten, klaar om opgegeten te worden? <haha>, onmogelijk, denk je dat? Kijk hier dan maar eens. Ik zal nu een reep van mijn allerfijnste chocolade van de ene kant van de kamer naar de andere zenden, door middel van televisie. Maak alles klaar. Breng de chocolade naar binnen. Onmiddellijk marcheerden zes Oompa Loompas naar voren, met de grootste chocoladereep die Shaki ooit gezien had. Hij was ongeveer zo groot als het matras waar hij thuis op sliep. Hij moet ook zo groot zijn, want wat je ook zendt door middel van televisie... Het komt er altijd veel kleiner uit dan het was toen het erin ging. Zelfs bij gewone televisie is het zo, dat wanneer je een grote man fotografeert, hij nooit groter is dan een potlood op het scherm, nietwaar? Daar gaan we dan. Maak je gereed! Nee, nee, nee, stop! Ophouden! Jij daar, Joris TV, achteruit! Je staat veel te dicht bij de camera. Er komen gevaarlijke stralen uit dat ding... Ze zouden je in één seconde in miljoenen kleine stukjes breken. Dat is de reden dat de Oompa Loompa's ruimtepakken dragen. Die pakken beschermen hen. Goed dan, zo is het beter. Ja? Aanzetten! Eén van de Oompa Loompa's greep een grote knop en duwde hem naar beneden. Er was een verblindende lichtflits. En opa Jacob, die zwaaide met zijn armen. De chocola is weg! Hij had gelijk. De hele enorme reek was in rook opgegaan. Hij is onderweg. Hij suist nu door de lucht boven onze hoofden in één miljoen kleine stukjes. Vlug, kom hierheen! Meneer Wonka stormde naar het andere eind van de kamer, waar het grote televisietoestel stond, en de anderen volgden hem. Kijk naar het scherm. Daar komt hij. kijk! Het scherm flikkerde en werd licht. Plotseling verscheen er een kleine chocoladereep op het scherm. —Pak hem! —Hoe kan je die nou pakken? Het is maar een plaatje op het tv-scherm. —Jacques Stevens, pak jij hem maar. Steek je hand uit en pak hem. Jackie stak zijn hand uit, raakte het scherm aan en plotseling, als door een wonder, hield hij de reep tussen zijn vingers. Hij was zo verbaasd dat hij bijna liet vallen. Eet hem maar op, vooruit, eet hem maar op. Hij zal verrukkelijk smaken, het is dezelfde reep, hij is alleen onderweg wat kleiner geworden, dat is alles. Het, het, het is gewoon fantastisch, het is, het, het is een wonder. Stel je eens voor, wanneer ik dit door het hele land ga gebruiken, je zit thuis naar de televisie te kijken en plotseling komt de reclame. En een stem zegt, Eet Chocolade, de beste chocolade van de hele wereld. Als je niet gelooft, proef er dan maar eentje, nu. En je steekt gewoon je hand uit en neemt erin. Nou, wat zeg je me daarvan? Geweldig, het zal de hele wereld veranderen. Joris TV was nog geestdriftiger dan opa Jacob bij het zien van een chocoladereep die per tv verzonden werd. Maar meneer Wonka, uh, kan je ook andere dingen op dezelfde manier door de lucht versturen? Uh, uh, havermout bijvoorbeeld. Oh, goede genade, spreek me toch niet over dat walgelijke spul waar ik bij ben. Weet je wat dat van gemaakt is? Van al die kleine, krullerige schaafseltjes die je in puntenslijpers vindt. Maar... U zou het per televisie kunnen verzenden als u dat wou. Hè? Net als chocolade, nietwaar? Natuurlijk. En mensen? Zou je een echt levend mens van de ene plaats naar de andere kunnen sturen op, op dezelfde manier? Een mens? Ben je nou helemaal knots? Maar, maar zou het gedaan kunnen worden? Goede hemel, kind, dat weet ik echt niet. Ik nee. neem aan van wel. Ja, ik ben haast zeker van dat het mogelijk is. Natuurlijk wel. Ik zou het alleen niet graag riskeren. Het zou wel eens heel vervelende resultaten kunnen opleveren. Maar Joris TV rende al weg. Het ogenblik dat die meneer Wonka hoorde zeggen, ik ben er haast zeker van dat het mogelijk is, draaide hij zich om en begon zo hard als hij maar kon naar het andere einde van de kamer te rennen waar de grote camera stond. Kijk naar mij! Ik word de eerste mens ter wereld die door middel van televisie verzonden wordt. Nee, nee, nee. Joris, hou op. Kom terug, Joris. Je zal een miljoenen stukjes worden gehakt. Maar niets kon Joris TV meer tegenhouden. De stapelgekke jongen holde door en toen hij de grote camera bereikt had, sprong hij regelrecht naar de knop, terwijl hij links en rechts oompa Loempa's rondstrooide. Tot Joris drukte de knop omlaag, sprong midden in de volle gloed van de machtige lens. Er was een verblindende lichtflits. En daarna doodse stilte. Toen holde mevrouw tv naar voren. Maar midden in de kamer bleef ze stokstijf staan. En daar stond ze te staren en te staren naar de plaats waar haar zoontje was geweest. En haar grote rode mond ging wijd open. Grote hemel, hij is echt weg! Meneer Wonka haastte zich naar voren en legde zijn hand zachtjes op de schouders van mevrouw T.V. We zullen er maar het beste van hopen, mevrouw. We moeten maar bidden dat uw jongen er ongedeerd aan de andere kant weer uitkomt. Mevrouw T.V. drukte haar handen tegen haar hoofd. Joris, o, oh, waar ben je? Ik zal u zeggen waar die is. Hij suist boven ons rond. In 1 miljoen kleine stukjes. Oh, praat me er niet van. We moeten maar naar de televisie gaan kijken. Hij kan elk ogenblik doorkomen. Meneer TV veegde zijn voorhoofd af. Hij doet er verrekt lang over om door te komen. Oh jee. O, oh jee. Ik hoop maar dat er geen stukjes achterblijven. Wat in de wereld bedoelt u? Ik wil u niet dat het schrikken maken, maar. Het gebeurt soms dat maar ongeveer de helft van de stukjes in het televisietoestel terechtkomt. Vorige week nog gebeurde het. Ja, ik weet niet waarom, maar de chocoladereep kwam toen maar voor de helft door. Mevrouw oh. TV gaf een kreet van afschuw. Bedoelt u dat we Joris maar voor de helft terugkrijgen? De bovenhelft laten we hopen. Stil allemaal. Kijk naar het scherm. Er gebeurt iets. Het scherm was plotseling weer gaan flikkeren. Toen verschenen er golvende lijnen. Meneer Wonka verstelde een van de knoppen en de golvende lijnen verdwenen. En nu, heel langzaam, begon het scherm al lichter en lichter te worden. Daar komt-ie. Ja, ja hoor, daar heb je hem. is hij helemaal heil? Daar ben ik nog niet zeker van. Ik kan het nog niet zeggen. Eerst vaag, maar iedere seconde helderder en duidelijker verscheen het beeld van Joris' tv op het scherm. Hij stond rechtop en hij wuifde naar de kijkers en hij lachte breed van oor tot oor. Maar hij is een dwerg geworden. Joris, is alles goed met je? Mis je geen stukjes? Wordt hij niet groter? Joris, praat tegen me, zeg iets. Zeg me maar dat alles goed met je is. Een heel klein stemmetje, niet harder dan het piepen van een muis, kwam uit het televisietoestel. die tamam, pap, kijk naar mij. Ik ben de eerste mens die ooit per televisie verzonden is. Pak hem, vlug, vlug. De hand van mevrouw TV schoot uit en pikte het kleine figuurtje van Joris TV van het scherm. Hoera, hij is helemaal heel. Hij is volkomen ongedeerd. Noemt u dat ongedeerd? Mevrouw TV ...duurde naar het pieterkleine jongetje, terwijl hij wild over de palm van haar hand rende en zwaaide met zijn pistolen. Hij was niet groter dan drie centimeter. Hij is gekrompen! Natuurlijk is hij gekrompen! Wat verwacht u dan? Het is verschrikkelijk! Wat moeten we nou beginnen? We kunnen hem toch zo niet naar school terugsturen? Er zou op hem getrapt worden. Hij zou verpletterd worden. Hij zal nooit meer iets kunnen doen. Oh, zeker wel. Ik kan nog best televisie kijken. Nooit meer. Ik kwak dat ding uit het raam uit zodra ik thuis ben. Ik heb voor goed genoeg van die televisie. Toen hij dat hoorde, kreeg Joris TV een vreselijke woedeaanval. Hij begon op en neer te springen op de palm van zijn moeders hand, krijzend en gillend. En hij probeerde haar in haar vingers te bijten. Ah, oh, ik wil televisie kijken. <laughs> ik wil televisie kijken. Hier, geef maar aan mij. Meneer T.V. nam het kleine ventje, schoof hem in zijn borstzakje van zijn jas en propte er een zakdoek bovenop. Kreetjes en gilletjes kwamen vanuit het zakje en het hele zakje schudden, terwijl de woedende kleine gevangenen vocht om eruit te komen. O, oh, meneer Wonka, hoe kunnen we hem laten groeien? Ja, ja, ja, ja, ik moet zeggen, dat is wel een beetje lastig. Maar kleine jongens zijn gelukkig uiterst veerkrachtig en elastisch. Ze rekken verdraaid goed op. Dus, wat we gaan doen is dit: we doen hem in een speciale machine die ik heb om de rekbaarheid van kogel te testen. Misschien dat het hem in zijn oude vorm terugbrengt. Hé, hey, dank u wel. Geen dank, geen dank, geen dank, lieve dame. Hoe ver denkt u dat hij nog oprekt? Kilometers misschien, wie weet. Maar hij wordt dan wel ongelooflijk dun. Alles wat je oprekt, wordt dun. Net als kauwgom bedoelt u. Ah precies. Hoe dun zou die worden? Daar heb ik geen flauw idee van. En dat is ook niet echt belangrijk. Want we zullen hem gauw genoeg weer aandikken. We hoeven hem alleen maar een driedubbele dosis van mijn fantastische supervitaminehopje toe te dienen. Supervitaminehopjes bevatten enorme hoeveelheden vitamine A en B. Bovendien bevat het vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine F, vitamine G, vitamine I, vitamine J, vitamine K, vitamine L, vitamine M... Vitamine N, vitamine O, vitamine P, vitamine Q, vitamine R, vitamine T, vitamine U, vitamine V, vitamine W, vitamine X, vitamine Y en, geloof het of niet, vitamine Z. De enige twee vitamines die er niet in zitten zijn vitamine S, omdat je er misselijk van wordt, en vitamine H, omdat je daarvan horentjes op je hoofd krijgt, net als een stier. Maar er zit wel een heel klein beetje van de zeldzaamste en meest magische van alle vitamine in. Vitamine Wonka. En uh, wat krijgt hij daarvan? Uh, dat zal zijn tenen doen groeien tot ze net zo lang zijn als zijn vingers. Oh nee! Doe niet zo mal, daar kan hij heel veel plezier van hebben. Hij zal piano kunnen spelen met zijn voeten. Maar meneer Wonka... Uh, geen discussies, alstublieft. Meneer Wonka draaide zich om en knipte driemaal met de vingers in de lucht. Onmiddellijk verscheen er een oempa-loempa naast hem en meneer Wonka gaf hem een papiertje, waarop hij uitgebreide aanwijzingen had geschreven. Volg deze instructies op. Je zult het jongetje in zijn vaders zak vinden. Ga maar gauw. Vaarwel, meneer T.V., vaarwel, mevrouw T.V. En toe, kijk niet zo angstig. Heus, het komt allemaal weer op zijn pookjes terecht. Ze komen stuk voor stuk weer goed. Aan het einde van de kamer waren de Oempa Loempa's rond de reuzenkamera al bezig op hun trommeltjes te slaan en zich op het ritme heen en weer te bewegen. Daar gaan ze weer. Ik ben bang dat niemand ze op kan laten houden. Kleine Shaki greep opa Jacobs hand en ze stonden beiden naast meneer Wonka, midden in de grote lichte kamer naar de Oempa Loempa's te luisteren. De beste raad die ik kan geven om een kind te leren leven, is altijd, altijd zeggen nee als hij kijken wil naar de tv. Nog beter heb je kinderen thuis, neem dan geen toestel in je huis. En als je ding soms al hebt staan, gooi het dan rustig uit het raam. Want bijna overal waar we waren, zagen we kinderen eindeloos staren. Ze hingen en bengelden maar wat rond en staarden stom met open mond. Het ogen rolde uit hun hoofd, ze had het bijna niet geloofd. Wijd open stonden ook hun monden, alsof ze hun niet meer sluiten konden. En ze staren, zitten, zitten, staren, als dooie vissen halve garen. Totdat ze volgegoten zijn met kullebul en domme gein. O oh ja, ze zitten lekker stil. En dat is net wat moeder wil. Geen bomen klimmen, geen gestoei. En nergens rommel of geknoei. Moeder gaat fijn aan de was of leest een boek op het terras. Maar beseft ze dan wel goed wat de televisie doet met haar kleine lievelingen. Die daar voor de beeldbuis hingen. Hun hersens rotten in hun hoofd, verbeeldingskracht wordt uitgenoofd, zintuigen worden afgestomd, iets dat door al dat staren komt. De kinderen worden blind en dom, hun hersens trekken langzaam krom, totdat ze niets meer kunnen snappen. Geen goed verhaal, geen leuke grappen, ze denken niet meer, ze kijken maar, alle programma's klaar. De moeder, dat klinkt mooi, maar als ik de tv weggooi, hoe moet in mijn huis mijn arme schat zich amuseren? Hoe moet dat? En nu gaan we een vraagje vragen. Hoe ging dat in vroeger dagen? Hoe dacht je dat ze leven konden voordat dat ding was uitgevonden, zo rustig en zo welgemoed? We zeggen het kort en goed... Ze lazen, lazen, lazen, lazen. En als de kaars werd uitgeblazen, dan lazen ze bij het licht der maan. Ze hadden rijen boeken staan, omvlogen dan de lange uren bij het lezen van de avonturen. In de kinderkamer stonden boeken op alle planken, in alle hoeken. En naast hun bed. Zelfs naast de wc lag altijd wel een boek of twee. Ze lazen sprookjes en verhalen van koningen in grote zalen, van dappere kinderen in verre landen en smokkelaars met contrabanden. En de sprookjes van Grim, Wipla, La en Dick Trom, en van Winnie de Poe en Pim en Pom. Ze werden geboeid door. Enge geheimen, of door avonturen van kleine konijnen. Ze lazen van tijl die grote zot, of over de reizen van Don Quichot, O oh, mensen, wat was het toch vroeger fijn om zonder de tv te zijn. Willen ouders dus af van dat mallige gestaar, Vooruit dan maar, eerst de tv in elkaar. En ook nog de radio. Kom voor de grap, groeien we alles van de trap. En roepen de kinderen, oh, oh, de tv, dan zeg je, het is uit, we doen niet meer mee. Let niet op hun gillen en huilen en janken en schoppen op sla met stokken en planken, want reken erop, na een week of twee, denken ze nooit meer aan die tv. Bedenk eens wat fijn, dan gaan ze weer lezen over heksen en helden, boeven en deze. Ze kiezen het zelf op hun eigen tijd, geen wachten of andere narigheid. En weet je wat ze dan vreemd gaat lijken? Dat ze toen urenlang konden kijken. Ze denken, wat heb ik toch gezien in die enge stomzinnige kijkmachine? Geen sprake is er dan meer van leed. Ze zijn nog blij om wat je deed. P.S. En wat komt er van Joris TV terecht? Voorlopig gaat het er nog erg slecht. We moeten maar zien dat hij nog wat groeit. Zo niet? Dan heeft hij het zelf vergroeid. Meneer Vonka draaide zich om en sprong in de lift. En welke kamer zullen we nu eens nemen? Vooruit, opschieten, we moeten verder. En hoeveel kinderen zijn er nu nog over? Kleine Shaki keek opa Jacob aan, en opa Jacob keek Shaki weer aan. Maar meneer Wonka, er is, er is alleen Shaki nog maar over. En meneer Wonka wervelde rond en staarde naar Shaki. En er viel een stilte. Shaki stond daar maar en hield opa's hand stevig vast. Meneer Wonka deed net of hij heel verwonderd was. Bedoel jij, dat jij als enige overgebleven bent? Eh, uh, ja, uh, ja. Meneer Wonka plofte nu bijna uit elkaar van opwinding. Maar mijn beste jongen, dat betekent dat jij gewonnen hebt. Hij snelde de lift weer uit en begon Sjaki's hand zo wild te schudden, dat hij er bijna afvloog. Ik feliciteer je van harte, van ganser harte, ik ben werkelijk verrukt, het had niet beter uit kunnen komen, wat is dat prachtig, ik had al zo'n idee, weet je, al dadelijk in het begin, dat jij het zou worden. Keurig gedaan, Jacques, keurig, dat is geweldig, nu gaat de pret pas echt beginnen, maar we moeten niet teuten, we moeten niet treuzelen, we hebben nu nog minder tijd te verliezen dan ooit, we hebben nog enorm veel te doen vandaag. Denk maar eens aan al de regelingen die nog getroffen moeten worden, en al die mensen die we moeten halen, maar gelukkig hebben we de grote glazen lift om er een beetje vaart achter te zetten. Spring er maar in, mijn beste Jaak spring er maar in! En ook u, opa Jacob, uh, meneer Jacob, nee, nee, na u, Zie zo. Kom aan. en dit keer kies ik het knopje uit om op te drukken. Ja, meneer Wonka's helder, twinkelende blauwe oogjes bleven een ogenblik op Shaki's gezicht rusten. Er ging van alles door Shaki heen. Nu gaat er iets geks gebeuren. Maar Sjaki was niet bang, zelfs niet gespannen, en opa Jacob ook niet. Het gezicht van de oude man straalde van opwinding, terwijl hij iedere beweging van meneer Wonka nauwlettend gadesloeg. Meneer Wonka reikte naar het knopje dat hoog op de zoldering van de lift zat. Sjaki en opa rekten hun halzen om te zien wat er op het kaartje naast het knopje stond. Er stond omhoog en eruit. Omhoog wat? en eruit? Wat kan dat voor fabriekshal zijn? Meneer Wonka drukte op de knop. De glazen deuren sloten zich. Hou je vast! En toen, wam, de lift schoot als een raket omhoog. Je Shaki klemde zich vast aan opa's benen en meneer Wonka hield zich vast aan een lus in de zoldering. Steeds hoger en hoger klommen ze, recht omhoog dit keer, zonder bochten en omwegen. En Shaki kon de wind buiten horen gieren om de lift. Ja, die ging al sneller en sneller en sneller. Jippie, jippie, daar gaan we! Meneer Wonka bonkte met zijn hand op de wand van de lift. Vlugger, vlugger! Als we niet zo vlugger gaan, dan komen we er nooit door. Uh, waardoor? Waar moeten we dan doorheen? Ha, ha, ha! Wachten jullie maar af! Ik hunkerde al jaren naar om deze knop in te drukken, maar tot nu toe heb ik het nooit gedaan. Ik was vaak in de verleiding. O, oh, ja, en of ik in de verleiding was, maar ik kon de gedachte niet verdragen, zo'n groot gat in het dak van de fabriek te stoten... Eh, daar gaan we nou, jongens, omhoog en eruit. Maar u, u bedoelt toch niet, u bedoelt toch niet echt dat, dat deze lift... Nou of wacht maar af, omhoog en eruit. Maar, maar, maar, maar hij is van glas, hij zal in miljoenen stukjes beken. Misschien wel, maar het is anders wel erg dik glas hoor. De lift rees maar door, al hoger en hoger en hoger en sneller en sneller en sneller. En, sneller. en toen plotseling: Hé, oh, dit is het einde. Oh, wat is met ons gedaan? Nee, dat is het niet. We zijn er doorheen, we zijn eruit. En ja hoor, ja, de lift was recht door het dak van de fabriek heen geschoten en steeg nu als een raket de lucht in. De zon scheen door het glas naar binnen. In vijf seconden waren ze wel duizend meter de lucht in. De lift is dol geworden. Wees maar niet bang, mijn beste meneer. Meneer Wonka drukte op een of ander knopje. De lift stond stil. Hij stond stil en hing in de lucht, zwevend boven de fabriek en boven de hele stad, die als een printbriefkaart onder hen lag uitgespreid. Sjaki keek omlaag door de glazen vloer. En hij zag de kleine verre huisjes en de straten en de sneeuw, die alles met een dikke laag bedekte. Ja, het was een spookachtig en een angstwekkend iets om op helder glas te staan, zo hoog in de lucht. Je had het gevoel dat je helemaal niet stond. Is alles in orde? Hoe blijft dit ding hangen? Op suikergoedkracht. Eén miljoen suikergoedkracht. Oh, kijk, daar gaan de andere kinderen. Ze gaan vast naar huis. We moeten wel even naar beneden gaan, om naar onze kleine vriendjes te kijken, voordat wij elkaar anders aan beginnen. Meneer Wonka drukte weer op een andere knop, en de lift daalde, en hing al spoedig precies boven de toegangspoort van de fabriek. Shaki kon de kinderen en hun ouders in kleine groepjes net binnen de hekken zien staan. Ik zie er maar drie. Wie ontbreekt er nog? Joris TV, denk ik. Maar hij zal gauw genoeg komen. Zie je die vrachtwagens? Meneer Wonka wees naar een reusachtige rij gesloten vrachtwagens, die vlak achter elkaar geparkeerd stonden. Ik zie ze, maar waar zijn ze voor? Herinner jij je niet wat er op de gouden toegangskaarten stond? Ieder kind gaat naar huis met genoeg snoep voor de rest van zijn leven. Er is voor ieder een vrachtauto tot een nok toe volgeladen. Aha, daar gaat onze vriend Kasparslok. Zie je hem? Hij stapt daar in die eerste vrachtauto met zijn vader en moeder. Bedoelt u dat hij werkelijk weer helemaal in orde is gekomen? Zelfs nadat hij door die enge pijp opgeslokt werd? Hij is zelfs bijzonder goed in orde. Hij is wel veranderd. Eerst was hij zo fit en nu is hij zo mager als een riet. Allicht is hij veranderd. Hij is immers samengeperst in die pijp, weet u niet meer? Uh, kijk! Daar gaat jonge juffrouw Violet Boderest, de grote Kaugenkouster. Het ziet er naar uit dat het uitpersen goed gelukt is. Daar ben ik erg blij om. En wat ziet ze er goed uit? Veel beter dan eerst? Ja, ze is nog wel paars. Kom, een beetje Violet maar. Dat past goed bij de naam. En het staat er erg goed. Grote hemel! Kijk toch eens die arme Veruca Peper en, en meneer en mevrouw Peper, Ze zitten gewoon onder de viezigheid. En daar, daar komt Joris T.V. Lieve help, wat is die veranderd? Hij is bijna twee meter lang en zo dun als een potlood. Ze hebben hem iets te ver uitgerekt in de kalgemrekmachine. Wel wat slordig. Wat erg voor hem. Onzin, hij boft. Alle atletiekverenigingen in het hele land zullen om hem vechten. Let maar eens op. Denk je eens in hoe hard hij zal kunnen lopen en hoe hoog hij zal kunnen springen. Hij zal nooit meer tijd hebben voor de tv. Maar nu is het tijd om deze vier domme kinderen te laten voor wat ze zijn. Ik heb iets heel belangrijks met jou te bepraten, mijn beste ja. Meneer Wonka draaide zich om, drukte op een andere knop en de lift ging weer de lucht in. De grote glazen lift hing nu hoog boven de stad te zweven. In de lift stonden meneer Wonka, opa Jacob en kleine Sjaki. Meneer Wonka keek even naar beneden en hij draaide zich om. Als je eens wist hoe dol ik op mijn fabriek ben, Sjaki, ben jij er dol op? Oh ja, ik vind dat het de prachtigste plaats van de hele wereld is. Meneer Wonka keek ernstiger dan ooit en hij bleef Shaki strak aankijken. Het doet me plezier dat je dat zegt. Ja, het doet me werkelijk veel genoegen dat te horen. En nu zal ik je zeggen waarom. Meneer Wonka hield zijn hoofd scheef en meteen verschenen er kleine twinkelende lachrimpeltjes rond zijn ooghoeken. Zie je, mijn beste jongen. Ik heb het besluit genomen, jou de hele zaak cadeau te doen. Zodra je oud genoeg bent om hem te leiden, is de hele fabriek van jou. Sjaki, staarde meneer Wonka aan. Opa Jacob deed zijn mond open om iets te zeggen, maar hij kon geen woord uitbrengen. Het is echt waar. Ik geef hem werkelijk aan jou. Dat wil je toch wel, hè? Aan hem geven... U moet een grapje maken. Ik maak geen grapje, mijn waarde heer. Ik ben doodernstig. Maar, maar, waarom zou u uw fabriek aan kleine Sjaki willen geven? Luister, ik ben een oude man. Ik ben veel ouder dan jullie denken. Ik kan niet altijd door blijven gaan. Ik heb zelf geen kinderen en geen enkel familielid. Dus wie moet de zaak drijven als ik te oud ben geworden om het zelf te doen? Iemand moet de zaak drijvende houden, al is het alleen maar voor de Obalumpas. Let wel, er zijn duizenden knappe koppen die er alles voor over zouden hebben in de zaak te komen en hem van mij over te nemen. Maar zo iemand wil ik niet. Ik wil helemaal geen volwassene. Een volwassene zou niet naar me luisteren. Die wil niet van mij leren. Hij zal de dingen op zijn eigen manier proberen te doen, en niet op mijn manier. Dus moet ik wel een kind hebben. Ik wil een goed, verstandig, toegewijd kind, waar ik al mijn kostbare geheimen op het gebied van chocola en suikerwerk maken aan toe kan vertrouwen. Aan toe kan vertrouwen, terwijl ik nog leef. Dus daarom gaf u de gouden toegangskaarten uit? Precies. Ik besloot vijf kinderen in de fabriek uit te nodigen. En degene die ik aan het einde van de dag het aardigst vond. zou de winnaar zijn. Maar. maar meneer Wonka. u bedoelt dus wisse waarachtig. dat u deze enorme fabriek. aan onze kleine Sjaki gaat geven. Uh, per slot van rekening. Geen tijd meer voor geredeneer. We moeten de rest van de familie gaan halen: Sjaaks vader en moeder. en wie er nog verder is. Zij kunnen van nu af aan in de fabriek wonen, en ze kunnen allemaal meehelpen met de leiding van de fabriek, totdat Jaak oud genoeg is om het alleen te doen. Waar woon je, Jaak? Sjaakie tuurde door de glazen lift naar de ondergesneeuwde huizen. Daar is het! Het is dat kleine huisje, net aan de rand van de stad. Dat hele kleintje! Meneer Vonka drukte op nog een paar knoppen, en de lift schoot naar beneden naar Sjaki's huis. Ik ben bang dat moeder niet met ons mee kan gaan. Waarom niet in vredesnaam? Omdat ze oma Jacoba, grootvader Willem en grootmoeder Wilhelmina niet alleen zal willen laten. Maar die moeten ook mee? Dat kunnen ze niet. Ze zijn heel oud en ze zijn in twintig jaar niet uit bed geweest. Dan nemen we het hele bed met hen erin mee. Er is plaats genoeg in de lift. Je zou het bed niet het huis uit kunnen krijgen. Het kan niet door de deur. Nooit wanhopen. Niets is onmogelijk. Let maar op. De lift zweefde nu boven het dak van het kleine huisje van de familie Stevens. Wat gaat u doen? Ik ga regelrecht naar binnen om ze te halen. Hoe dan? Door het dak. En meneer Wonka drukte op een andere knop. Nee! pas op! Daar ging de lift. Dwars door het dak van het huisje. De slaapkamer van de oudjes in. Een regen van stof, gebroken dakpannen, stukjes hout, kakkerlakken, spinnen, bakstenen en cement daalde neer op de drie oudjes die in bed lagen en die alle drie stuk voor stuk dachten dat het einde van de wereld gekomen was. Grootmoeder Wilhelmina viel flauw, opoe Jacoba liet haar gebit vallen en grootvader Willem trok de deken over zijn hoofd. Meneer en mevrouw Stevens kwamen uit de andere kamer binnenholen. Ritt Opa Jacob stapte uit de lift. Wees maar kalm, mijn brave vrouw. Wij zijn het maar. Moeder! Shaki wierp zich in de armen van zijn moeder. Moeder, moeder, moet je horen wat er gebeurd is? We gaan allemaal mee terug en in meneer Wonka's fabriek wonen en, en we gaan hem helpen besturen en hij heeft het allemaal aan mij gegeven en... en... Waar heb je het toch over? Kijk nou toch eens naar ons huis. Het is een ruïne. Mijn waarde heer. Meneer Wonka sprong naar voren om meneer Stevens de hand te schudden. Waarde heer, ik ben toch zo blij u te ontmoeten. U moet u vooral geen zorgen maken over uw huis. Van nu af aan hebt u het in ieder geval toch niet meer nodig. Wie is deze gevaarlijke gek? Hij had ons allemaal kunnen vermoorden. Dit is meneer Willy Wonka zelf. Ja, het kostte opa Jacob en Shaki aardig wat tijd om iedereen uit te leggen wat er die hele dag gebeurd was. En zelfs toen weigerden ze nog om met de lift naar de fabriek terug te gaan. Ik ga liever in mijn bed dood. <lacht> nou, anders ik wel. Ik weiger te gaan. Dus duwde meneer Wonka, opa Jacob en Shaki zonder op hun kreten te letten het bed de lift in. Ze duwden er meneer en mevrouw Stevens achteraan. Toen stapte ze zelf in en meneer Wonka drukte op een knopje. De deuren gingen dicht. Oh, oh, oh, Grootmoeder Wilhelmina begon te gillen. En de lift verhief zich van de vloer en schoot door het gat van het dak de open lucht in. Shaki klom op het bed en probeerde de drie oudjes die nog steeds verstijfd van angst waren wat te kalmeren. Toe, wees maar niet bang. Het is volkomen veilig. En we gaan naar de heerlijkste plek op aarde. Jacky heeft gelijk. Zal daar iets te eten zijn als ze komen? Want ik sterf zo wat van de honger. Iedereen sterft van de honger. Iets te eten? Oh, oh, oh. jullie zullen niet weten wat je ziet.